Voeding van huismerken is in Belgische supermarkten goedkoper dan in winkels in onze buurlanden. Maar producten van bekende merken zijn dan wel weer duurder bij ons, zo'n 10%. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van minister van Economie Dermanië. Voor een winkelkarretje met alleen huismerken betaal je bij ons 40% minder dan in Nederland bijvoorbeeld. En dat komt door de groeiende concurrentie onder supermarkten in ons land, zegt hoogleraar Marketing Gino van Ossel. Dat is begonnen met de komst van Albert Heijn. Die echt durven het prijsgevecht aan te gaan met Colruyt. Colruyt zelf, die verzwakt uit corona waren gekomen. Ja, en dan is die inflatie gekomen. En dan is iedereen tegen elkaar gaan opbieden met nog lagere prijzen. Of beter, minder prijsstijging dan de concurrentie. Terwijl in Nederland het omgekeerde ziet. Albert Heijn en Jumbo kopen daar alle kleintjes op. En dat staat in Frankrijk ook te gebeuren. Minister van Economie Dermagne wil fabrikanten nu aanpakken die hun macht misbruiken om de prijzen hoog te houden. In het voetbal heeft KV Mechelen met 3-0 gewonnen van Stondaar. Stondaar moest een groot deel van de wedstrijd met 10 man spelen, na een rode kaart voor Bokadi. Ondanks de nederlaag was de trainer van Stondaar, Karel Hoefkens, toch vier op zijn ploeg. Als je ziet de werklust van de gasten, 10 tegen 11, zelfs met een 2-0 achterstand, de manier dat spelers inkomen om alles eraan te doen, om het om te buigen, ja dat is hetgeen dat je wil zien als coach. De het verlies is altijd frustrerend, maar als het dan zo is met die dingen die tegenvallen, oké, okay, dan ga ik niet meer een volledig uh, fucked-up gevoel naar huis. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Kasterlee heeft een boer ernstige brandwonden opgelopen in het aangezicht door een steekvlam die ontstond toen mestgassen in een koeienstal vuur vatten. En de kringwinkels in Reti, Turnhout en Meer openen vandaag weer de deuren. Daar werd al langer dan een week gestaakt omdat het personeel vermoedde dat de directie schommelde. Betrokken met regen, namiddags veilig hemelwater, ook stevige wind. Wel zacht, 11 graden. Meer nieuws uit je buurt, binnen een half uur. Meer dan 40 jaar de keukentrendsetter. Zeg maar, luister, luister eens. Hebben jullie dat toch gehoord? Vogels? De vogels zijn er ook echt, ja. Goedemorgen, Kim. Een heel goedemorgen en Shema, goedemorgen. Goedemorgen en goedemorgen lieve luisteraar. Goedemorgen. Hallo langnek. Hallo. We zitten op dit moment live in de Efteling. Je kan meekijken via de app van Radio 2 of live op vrt 1 Waarom, waarom dat het kan? De winter is begonnen. Goedemorgen. Goedemorgen morgen, jouw dag begint. Goedemorgen morgen, met Peter en Kim ga je de dag in met een laag op je gezicht. Een vakantiegevoel deed. Ja, ik ben er, ja, ja, ik ben al heel de ochtend zo ho en hier zijn allemaal lichtjes. En het, is, het is gewoon een magisch gevoel. Je bent wel wakker geworden van een dier. Ja. In de Efteling, Kim. Het is een heel lang verhaal, maar inderdaad, ik heb vanochtend een bezoek gehad, dat heb je dan in de Efteling, van dieren. Kijk, maar ook dat moet kunnen natuurlijk. Ja, het is allemaal geen probleem. Hier, hier voel je dat niet. Als je lekker bent opgestaan, een ontzettend goeiemorgen. Het is een beetje koud, maar dat is niet erg natuurlijk. Want een nieuwe dag is begonnen, en die is begonnen voor jou. Goedemorgen! Waarom komt er nu een nek uit je hoofd? Dat is omdat langnek echt gewoon achter ons staat. Dat is goed, hè? Het werkt allemaal. Ja, ah wel, hij zal, al. Maar normaal gezien slaapt hij nu, maar ze hebben hem wakker gemaakt voor ons. Goeiemal, jongen. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. Vandaag 21 december zie je. Goedemorgen, Bon Jovi in Keep the faith. Hey, hey, hey. morgen. Je donderdag begint. De dag dat je hoorde op Radio 2 dat topcrimineel Freddy Orion van een gevangenis naar een instelling zou moeten. Bon ja, uh, gelukkig hier geen Freddy Orion. Andere criminelen wel. Het langnek onder andere. Geen toeval. Eerste dag van de winter. En daarom zitten we in de winterhefteling met luisteraars die nog lekker liggen te slapen in een boshuisje. Dan mag je... Ja, je ja, weet dat toch niet? Misschien zijn ze al wakker, kunnen ze niet te wachten, zijn ze zenuwachtig. Ja, die hebben wel hun best gedaan. Die hebben meegeschreven aan het sprookje. En dat hoor en zie je straks live gelezen door Michael Pas. Zelf toch een prachtige sprookjesfiguur. Wat een kerel zeg. Ja, en ik ben er zeker van. Als hij het voorleest, ja, dat is toch echt ja, ander niveau. Hè. Ik heb gemerkt trouwens dat er heel veel mensen met vakantie zijn. De warmste week in Brugge bijvoorbeeld. Dat was massaal veel volk. Examens zijn gedaan. Mensen hebben mevrouw kerstverlof. Maar ook bij ons zijn ze al wakker blijkbaar. Ja, ja wij zijn niet alleen wakker. Ook Jozef Mertens is er al bij Goedemorgen Peter en Kim. Precies enkele elfjes op de radio vanuit de Efteling. Jawel. Benny van Kriekingen zegt: Goedemorgen, snolle bolletjes. Allemaal fris gewassen en gestreken. Jawel, zeker Benny. Micha Janus zegt: Goedemorgen, Efteling Crew. Have fun. Ja, Goedemorgen ook. Els, Jenny Nazi uit de in West-Vlaanderen. Goedemorgen, Morgen. Hoi. Zeg Els, ja, je wou je, je medeleven betuigen. Vertel eens. Ja, we zijn opgestaan, hebben de televisie onmiddellijk opgezet, zoals elke dag. En we dachten, oh, die mensen zijn daar koud, maar koud. had ik er zo een beetje ja, in elkaar gedoken Het was eigenlijk wel een meteling met jullie. Het is hier ook echt... Heel koud. Dat is niet mijn Alex Schema. Echt meevallen. Eigenlijk. Het valt mee hoor. Maar ik ben ook wel heel hard ingepakt. Ja. Het is misschien daarom dat ik er zo ingepakt uitzie. Af en toe heb je een ijskoud oh. hart. Misschien is het daarmee dat het zo koud is. Oh, beter. weet Maar met dat nieuws, ik begrijp oh. dat ook. Hoe hard ja, nee, is dat nee, nieuws nee, allemaal? Nee. Moeten we jou knuffelen, Schema? Ja, ik heb blijkbaar een ijskoud ja. hart. Dat zal blijkbaar niet helpen dan. Ik kan dat ontdooien. <laughs> <laughs> maar het valt mee hoor. Els valt echt goed mee. De warmte van de luisteraar en van Langnek zijn bij ons. Dus komt goed. Zeg maar in Blankenbergen daar. Geniet ervan. Heel fijne ochtend. Klaar voor jullie. Dank Els. Ja. Goedemorgen. don't know myself. Feels like the water My door, whoa, whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tapping the skin out my bones. I You're not here with me De lose control van Teddy Swims Nu hadden we toch iets, begin deze week Graaiflatie is het woord van het jaar geworden Daar is een dik, dik probleem mee Dat hoor je zo meteen Eerst een beetje reclame maken Voor de leukste tijd van het jaar wil je ze alle 2000 horen? Neem dan nog snel een powernap. Want tussen kerst en nieuw hoor je de grootste hits aller tijden. Zeven dagen lang, dag en nacht. Radio 2 Top 2000. Luister of kom het meebeleven op Winterwonderland in Genk. Met optredens van artiesten van bij ons. Check het volledige programma op radio2.be. Radio 2 Top 2000. Vanaf maandagochtend op Radio 2 en VRT Max. Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Winterdeals op alle slaapcomfort en slaapmode. Sleeplife. Sleep Voelbaar beter slapen. De kerstvakantie. Dat is beter met de trein. Maar waarom eigenlijk? Wel, in België vinden we de kerstmarkten zo leuk Woehoe! dat we er alles willen kopen. Suikerspin, in. tartiflet, warme choco. Mm, ik ga en om ervoor te zorgen dat je niks hoeft te missen, lanceert NMBS het winterpromoticket. Daarmee reis je heen en terug tegen halve prijs tot 7 januari. Het winterpromoticket, dat is dubbele fun tegen halve prijs. Meer info op nmbs.be. NMBS, onderweg naar beter. Geniet met Carrefour van extra feest aan kleine prijzen. En voor vanavond hebben we twee keer goed nieuws Verdellen. Het is gourmet en het tweede goeie nieuws? Onze George heeft al gegeten. <lacht> Tot dinsdag bij Carrefour, onze traditionele gourmesschotel aan min 40%. Deze zondag zijn al onze winkels uitzonderlijk open. Carrefour, kleine prijzen, extra feest. Deze radiospot is voor u. Absoluut. Gij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed. Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips. Wel, dat is niet normaal. Nee, het is tijd. Hoog tijd! Dat gij u niet meer aanpast aan uw bed, maar uw bed aan u. Exact. Het is tijd voor. Voor een sleeplife bed. Sleep nu bij Sleeplife. Winterdeals op alle slaapcomfort en slaapmode. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Sleeplife. bot te zijn. bot. Wie drinkt, rijdt niet. Een campagne van Vias Instituut de Belgische Brouwers en Asturalia. Jij telt graag af met nieuwjaar? Fix het met Mediamarkt en zet een smartwatch of stoomoven op je wishlist. Vier nu bij Mediamarkt. Onze winkels zijn zelfs vandaag open. Een cadeau dat kan tellen? Kies nu een HP Google Chromebook voor maar 349 euro. Goedemorgen, morgen. Tuurlijk, wel live vanuit de Winterhefteling daar moesten we het even over hebben. Dat is het woord van het jaar. Het heeft te maken met ja, de grote winsten van bedrijven euh, tijdens het dure leven. En dan zeggen ze van, ja, we moeten de prijzen verhogen, want we hebben zoveel kosten en dat soort dingen. Blijkbaar is er een probleem. Schema van het nieuws, vertel het eens. Ja, economen stellen zich toch wel vragen bij de verkiezing van dat woord, want er zouden geen bewijzen zijn dat bedrijven dat ook echt zo doen, dat ze dus hun prijzen onterecht verhogen en dan zeggen ja, het is gewoon duurder geworden dan allemaal. De Nationale Bank heeft dat onderzocht bij 100 duizend ondernemingen tijdens 2022 en 2023, mm -hmm. en ze hebben gezien dat er net een daling is in hun winstmarges van de afgelopen twee jaar, dus ja, de winstmarges worden gewoon kleiner, zeggen ze, maar natuurlijk, het betekent ook niet dat er geen enkel bedrijf is dat zich schuldig maakt aan graïflatie. Maar oh. het is dus niet zo wijd verspreid als het woord van het jaar doet vermoeden. Waarom kijken jullie zo naar mij? <laughs> <Ja. laughs> Hoeveel supermarkten had jij precies? Uh, nu nog, of volgend jaar, nu eenvoudig tegen de zomer vier. Ja, dat is dat, ja. Maak jij je schuldig aan inflatie van ons? Nee, want ik kan wel degelijk bevestigen dat de winstmarges, en ik doe dat nu bijna twintig jaar, alleen maar gedaald zijn in al die jaren. Dat is, dat is wel een feit, hoor. De concurrentie die moordend is sowieso. Maar je hebt er nog altijd iets over. Natuurlijk, en ik maak die concurrentie gewoon kapot. <lacht> Goedemorgen, morgen. Daarover gesproken trouwens. Als je eten koopt van een huismerk, dan betaal je bij ons minder dan in de buurlanden. Ja, de bekende merken die zijn dan wel weer duurder bij ons vertel eens je maar. Ja, de overheid heeft een onderzoek laten doen en als je dus alleen huismerken koopt betaal je hier 40% minder dan in Nederland wacht, want dit is, dit is ingewikkeld we staan in Nederland maar hier, dat is dus in België ja, hier in ja, België ja, ja, ja, ja, ja, daar. ja maar, wat ja, zijn de ik, ik weet hebben we zelfs Nederlandse luisteraars? ik heb geen idee het kan ook hier zijn inderdaad maar dus in België betaal je dan minder dan in Nederland voor de huismerken dan hè. inderdaad, voor de duurdere aanmerken niet en dat heeft te maken met de concurrentie onder de supermarkten zijn er steeds meer. En die concurrentie wordt steeds moordender. Iedereen heeft wel de beste promoties. En uh, ja, dus dat vooral bij de huismerken is dat dan belangrijk. Dus eigenlijk ben je beter dat je gewoon huismerken koopt. Ah, jullie kijken weer naar mij. Ah, maar ja, je kent de achterkant <laughs> van het spel. Nee, weet je wat het is? Ik, ik heb mij daar echt eens uh, heel erg in verdiept, omdat ik twee grenswinkels heb, die echt op, op 500 meter van de Nederlandse grens zijn. En het is effectief zo, als je echt op, op alles gaat letten en elk ding apart gaat beoordelen, dan ga je het één ding daar en, en het andere in Nederland en het andere in België goedkoper kopen. Maar als je gewoon altijd jezelfde gemiddelde winkelkar bekijkt, ja, haalt dat dus niks uit om over de grens te gaan kopen, want je hebt ook een je verplaatsing, je moet dat Dat ja. En zoals je daarnet al zegt, de huismerken zijn bij ons 40% goedkoper. Er zijn dan andere dingen 10% in Nederland uh, duurder. Maak zelf de rekening. Vanaf maandag 8 januari weten we er alles over. Dan is er een nieuwe grote consumentenshow bij ons met Xavier. Maar deel nu misschien al je tips in de app van Radio 2. Kunnen we elkaar rijk maken. Waar zijn de dingen goedkoper? Misschien gaat het om één, één product dat je zegt... van Daarvoor rij ik echt naar pakweg Düsseldorf. Je ja. weet nooit. Mm -hmm. Deel gerust nu even. En dan nu, kerst op de radio Goedemorgen Morgen Radio 2 ho, ho, ho. Jan goedemorgen Telt voor 2 Peter en Kim VRT Radio 2 It's the most wonderful time of the year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 It's yes, the most wonderful time. All oh, the most wonderful time. All the year. Radio 2. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Goeiemorgen, morgen. Elke dag telt voor 2. I'm Half zeven. Zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst schema. Goedemorgen. Goedemorgen. Minister van Justitie Paul van Tichelt laat het arrest over zeswoudig moordenaar Freddy Orion bestuderen. Het Antwerpse Hof van Beroep heeft beslist dat Orion binnen de zes maanden vanuit de gevangenis naar een psychiatrische instelling moet worden gebracht. Hij zit al sinds 1979 in de cel. En er zijn nu al 20.000 Palestijnen gedood in Gaza, van wie 8.000 kinderen. Sinds de aanval van Hamas op Israël bombardeert Israël de Gazastrook en zijn er ook heel wat gevechten. Vanavond probeert de VN-veiligheidsraad opnieuw om een resolutie goed te keuren om de gevechten te stoppen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goedemorgen. In Kasterlee is een steekvlam ontstaan aan een mestput in een koeienstal. Een landbouwer liep daarbij ernstige brandwonden op aan zijn gezicht. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De koeien in de stal bleven ongedeerd. Vermoedelijk heeft een ontsteking in de stal de gassen in brand gezet. Mestgassen kunnen vrijkomen als boeren de mestput leegpompen of de mest mengen. De grenspalen in het noorden van onze provincie zijn geïnspecteerd en de meeste zijn nog goed in orde. 24 grenspalen en 40 grensstenen zijn geïnspecteerd aan de Nederlandse grens met Essen, Kalmthout, Capelle, Stabroek en Zandvliet-Berendrecht-Lillo. Uitlegd door de burgemeester van Kalmthout, Lucas Jacobs. Die worden nagekeken, staan die grenspalen er überhaupt nog? Want het blijkt dat er al langs eentje verdwenen is een grenssteen tussen Essen en Boesrecht. Um, in welke staat ze zijn? Ze moeten dus in goede materiële staat zijn. Sommige moeten geschilderd worden, moeten opnieuw rechtgezet worden. Uh, anders staan midden in de Kalmthoutse heide, moeten dus proper gemaakt worden. Dus ja, dat is een heel proces. Dat wordt allemaal uh, netjes genoteerd en ook goed opgevolgd, zodanig dat die grenspallen en grensstenen er optimaal uitzien. Het inspectieverslag van de grensburgemeesters zal worden overgemaakt aan de grenscommissie. Die waakt erover dat de grens op dezelfde plaats blijft liggen. Na een week van stakingen gaan de kringwinkels in Turnhout, Meer en Reti vandaag opnieuw open. Zo'n 50 werknemers hadden het werk neergelegd omdat ze vermoedens hadden van financieel gesjoemel door de directie. Na overleg tussen vakbonden en directie is er gesproken over extra controle. De samenstelling van het directiecomité en de raad van bestuur zal ook onderzocht worden. Een deel van het personeel vraagt nog steeds het ontslag van de algemeen directeur. Die houdt vol dat hem niets te verwijten valt. En dan sport. In de hoogste voetbalklasse heeft KV Mechelen ruim gewonnen met 3-0 van Standaar. De Luikenaars moesten een groot deel van de wedstrijd met 10 man spelen na een rode kaart van Boccadi. Kapitein Rob Schoofs en bij uitbreiding zijn ploeg KV Mechelen waren tevreden met de ruime zegen. 3-0 tegen Standaar is, uh, is natuurlijk uh, ja, een mooie overwinning. Uh, natuurlijk geholpen door, die, door de rode kaart, maar uh, dan nog is het nooit uh, gemakkelijk om tegen 10 te spelen. Dan moet je nog uh, kansen creëren en ze afmaken. En Dat hebben we vandaag goed gedaan. En minder nieuws voor andere Mechelse topsporters. De vrouwen van Kangroes Mechelen zijn in de Eurocup volleybal uitgeschakeld in de zestiende finales tegen het Spaanse Biscaya. In de heenmatch hadden de Mechelaars gewonnen met vijf punten verschil, maar gisteren gingen de Kangroes in Spanje met elf punten verschil. De boot in het werd... Het werd 69-58. Betrokken met regen, namiddags feller hemelwater, ook stevige wind tot 90 km per uur. Wel zacht, 11 graden, vanavond en vannacht wisselvallig en lokale buien, Minima rond 8 graden. En meer nieuws uit je buurt vind je in de app van VRT Nieuws. Op dit moment in de Efteling nog geen uh, files aan de attracties, nee. maar de leukste attractie in Brussel is toch wel Hayo Hajo Beekman. Goedemorgen, Hayo. Goedemorgen, kerel, wel lekker kerel. goed nieuws. Hier ook geen files te melden voorlopig, dus het blijft vrij kalm op de weg. Wel problemen bij Infrabel en NMBS, want door een seinstoring... rijden de treinen tussen Landen en Leuven met flinke vertraging. Dat is niet goed allemaal. Bon, we hebben daarnet een kleine oproep gedaan om echt goede tips te sturen... om goedkoop aan spullen te raken. Er is wel wat binnengekomen. We gaan je zo meteen een rijk maken. Zeg Aldi, vind ik alles voor mijn feestmenu bij jullie? Wel, wil je net dat tikkeltje meer? Dan zorgt Willy Witloof voor de juiste sfeer. Hij biedt je alles wat je wenst voor einde jaar. Heerlijk en betaalbaar. Aldi, altijd slim. Nu bij Aldi, 450 gram geveldeskampies voor de prijs van maar 6 euro. Drinkt, rijdt niet. Een campagne van Vias Institute, de Belgische brouwers en Asturalia. Ford bedankt zijn klanten die elke dag opnieuw zoveel nieuwe Ford Transit Customs bestellen. Dankzij jullie is het de best verkochte bestelwagen in Europa. Bovendien is de volledig vernieuwde Transit net bekroond tot de International Van of the Year 2024. En hij heeft nog meer nieuwe technologie en nog meer gebruiksgemak. Ontdek een nieuwe Transit Custom Gamma op maat van uw zaak bij uw ford -verdeler. Boek nu een testrit op Ford.be. Ford, ford, ford. It's beginning to look a lot like Christmas. Soms geef je een cadeau dat niet helemaal in de smaak valt. Allee, merci hè. Maar niet met de cadeaukaart van Bol. Allee, merci hè. Maak kerst mooi op jouw manier met de cadeaukaart van Bol. De winkel van Kerstmakers. Krelan, dag. Ja, goeiedag. Ja, goeiedag. Uh, Mevrouw en ik vroegen ons ja. af, is Krelan nu een bankbank -bank of meer een bankbank? -bank? Uh, wel, uh, Krelan is een bank, ja. dus met alle gebruikelijke producten, maar ook met een persoonlijke service. Ah, ja, voilà, ze ziet er ja. als ja, een bankbank -bank dus. Ja, we zijn een bank, maar geen bank. Allee, een grote bank, maar op mensenmaat. Ja, la, la. Ja, Een bank met alle producten van een grote bank, maar ook met een menselijke aanpak. Bij Krelan vinden we dat vanzelfsprekend. Krelan, daar wordt u beter van. Zo klinkt eindejaar bij ons. Goeiemorgen, morgen. VRT Radio 2 If all other kings had their queens on the throne We would pop champagne and raise a toast to all. Ik heb het nu net echt gevraagd, schema. Ik kreeg hier te horen dat er warme chocomelk met slagroom is. Ja. En ze zeiden, je kan ook gewoon alleen slagroom vragen. En ik dacht, ja, waarom niet, met de lepeltje erbij. In ja. hey, de Efteling mag dat, hè. Ja, voilà, het is geweest. Echt heerlijk, man. Je bent toch echt wel... Ja, ik ben de kapoen. man. Maar het mag allemaal natuurlijk. Ja, we gaan je een beetje rijk maken. Want in de kranten staat dat het huismerk, of de huismerken in België, in ons land, dat die veel, veel interessanter zijn om te kopen. Dan dachten we van, ja, maar er zijn er zo geen producten die je toch in het buitenland kan kopen. Of waar kan je echt badjes doen? Er zijn er een heleboel binnengekomen, ja, Kim. Ja, absoluut. Uh, bijvoorbeeld Chris Delmatti die zegt, ja, voor tabak rijd ik echt wel naar Luxemburg. Uh, het scheelt echt meer dan de helft. Hier betaal ik 65 euro en daar 31 euro voor dezelfde tabak. Ja, en ik weet dat het niet zo gezond is. Het is geen voorbeeld, maar toch. En uh, Joseph Mertens zegt... Uh, Gisteren ben ik even de grens overgereden... voor medicatie te gaan halen. Per verpakking in België 108 euro. Uh, en in Duitsland 78 euro. Dat is oh, een groot verschil. Dat is de moeite, zeg. Chris Bellemans zegt... Uh, ja, de allerbeste champagne koop ik rechtstreeks... en veel goedkoper in Epernay... bij de kleine champagneboer. Ja, ja, dat ja, heb je de... ook, hè? Maar ja, je hebt een hele straat... met allemaal kleine champagneboeren. En dan kun je, dan kun je ook gewoon afspraken gaan... Maken. En je mag gaan proeven en dan, dan stamp je auto vol en dan zakt die bijna door. En dan heb je echt wel, ja, dat kun je echt wel koopjes doen op die manier. Daar kan je maandje mee verder bij thuis Ja, en champagne, <laughs> dat hebben we niet in Vlaanderen natuurlijk. Je hebt wel mousserende wijnen. Want Rita, van Elswee, goedemorgen, Rita. Uh, Goedemorgen iedereen. Ja live daaruit herzelen en jij gaat het wel een heel klein beetje kapot maken, want jij koopt altijd bij een Belgisch bedrijf. Vertel. Uh, ja, ik vind persoonlijk dat de winst dan in België blijft en wordt er met die winst iets anders gedaan. Mm. En als je in, uh, in andere van andere landen gaat kopen, gaat die winst wel naar een ander land. Ja. Dat klopt. Dus ja, wij betalen er wel natuurlijk ook belastingen op op de winsten. En die komen dan weer allemaal terug naar jullie. En zo is de cirkel rond. Die zo, Rita. Je hebt weer een goede daad ja, verricht. Inderdaad. Mag ik jou nu al een geweldig kerstfeest wensen, Rita? Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> voor jullie. Uh, voor jullie hetzelfde. Het zal zijn, Rita. Ja, goedemorgen. Dit is John Lennon Dag, Rita. So this is Christmas.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 die kinderen zo gelukkig van Happy Christmas War is Over van John Lennon als je stemt het voor de Radio 2 Top 2000 dan heb je een mail gekregen en dan ga je zien dat deze song van John Lennon enorm gezakt is wat jammer is, toch nog iemand met een goede tip om een beetje rijker te worden Carlo Venkje, die gaat elke maand even naar de Auchan in Rijssel, dat scheelt hem 250 euro per maand mm -hmm. dat is dan nog de moeite zeg ja, dat is veel. Dat is heel veel. Ik kan je wel nog rijker maken in je geest. Want 21 december vandaag dus exact over vier dagen horen hier of Queen nog altijd op staat met Bohemian Rhapsody in de Radio 2 Top 2000. Maar nu, luister en kijk mee in de app of live op VRT1. Je ziet ons in de winter Efteling. Het is een beetje achter nat nek, want het is een beetje aan het regenen. Kan ook allemaal. Nachtuur Na uur hoor je hier een goede morgensprookje, Maar het leukste roodkapje loopt rond. <middels> Margot, kapje van de winter-Efteling-regio. Ja hoor, ze leert je dingen die je totaal nog niet wist. Zelfs al ben je hier al heel veel geweest. Op dit moment staat ze in een museum van de Efteling. En dat heeft te maken met onze koning. Vertel eens Margot. Ja, wat een coole plek om eens te bezoeken als je in de Efteling bent. Hier liggen schatten verzameld van uh, jaren en jaren geschiedenis van de Efteling. En inderdaad, hier ligt een handtekening van onze koning Philippe, getekend op 21 juni 1967. Karin Koppelmans van de Efteling, wat is het verhaal daarachter? Ja, nou, de koning was toen met zijn moeder en zijn broer Laurent op bezoek. En hij kwam kijken naar het uh, tot leven gewekte sprookje van koningin Fabiola. Zij kwamen op bezoek hier en hij heeft toen het gastenboek getekend. Ja, en dat zie je dus hier. Ja, en heel grappig. Hij heeft dat getekend. Wij kennen zijn naam geschreven als Philippe met een F. Maar hij heeft dat toen gesigneerd als Philippe. Ja, dat is de frans-talige versie natuurlijk. Ja, hij was zeven. Ja, en dus dat sprookje dat onze koningin Fabiola tot hun leven heeft gewekt, dat zijn de Indische waterlelies. Dat klopt, de Indische waterlelies. Ja, ontzettend bekend. Uh, de dansende elfjes in de waterlelies, iedereen kent dat. Hartstikke leuk. En uh, ja, dat was een jaar daarvoor officieel geopend en uh, uh, daar was de koningin helaas niet bij, maar ze is wel geweest, dus een jaar later, met Paola en de kindjes. Heel tof. En jullie moesten dan ook toestemming krijgen van ons Belgisch hof om die attractie te mogen maken. Deden die daar moeilijk over of was dat direct in de Chakos? Nee, dat was niet zomaar in de Chakos. Uh, onze, de, zeg maar, de ambassadeur van Nederland in België heeft contact opgenomen met het kabinet van de Groothofmaarschalk in België. Jazeker. Mm -hmm. En uh, zij hebben officieel toestemming gekregen mits de Efteling aan een goed doel een donatie deed. En dat ging om kinderwelzijn in België. En dat hebben we gedaan. Oh, maar Wat een mooi verhaal van die Indische waterlelies. Ik kijk er heel hard naar uit om er eens in te gaan. Het is mijn eerste keer in de Efteling. Is het een van jouw favoriete attracties, Karin? Ja, ja, het is een van mijn favoriete attracties, ook omdat het al zo oud is. Hè. Het, het is echt de start van de Efteling geweest, in het, in het Sprookjesbos. Oké, okay, ik kijk er naar uit om het te ontdekken. En dus in het Efteling Museum heel veel Efteling spullen, maar ook de handtekening van onze zevenjarige koning Filip. En als ik me niet vergis, de muziek van de Efteling Elfjes, dat ja, is ook... Ja, uh... die kan ik jou laten horen. Ja, ik kan jou dat laten horen. Dat is van kapitein Zeppels. Dat is van Zeppels. kapitein Zeppels. Ja, laat eens horen. Hoor je dat? Wacht, ik zoek de boksen. Ja. Ja, dat heerlijk. Je wordt dat toch gelukkig van van die Efteling. Goedemorgen, morgen zeg. Geniet samen van de warmste momenten in de Efteling. Wereld vol wonderen. Margot van de regio. En de nacht, dat is een deken waar de wereld onder ligt Elke steeg, alle straten, elk paleis En zelfs Flip en Mathilde slapen warm en waterdicht En voor je het weet, lepeltjes gewijs Lepeltjes gewijs, lepeltjes gewijs De sterren doen onnozel en de maan. Ijs, nergens heen en toch op reis. Mm, mm, lepeltjes gewijs. En we dromen van een kruimel dieven van een kolenschop. En die kolenschop maakt grote zorgen klein. En die diep slokt alle onzin van de wereld op, terwijl we niets vermoedend aan het slapen zijn. Lepeltjes gewijs, lepeltjes gewijs. De sterren doen onnozel en de maan is een pladijs, nergens heen en toch op reis. Mm -hmm. lepeltjes En als ik in vorm ben, snurk ik haar naar huis. Als je je dan lepelt, je lepelt, je tegen elkaar aan schurkt. Drijf je eerder naar een drome zee wolverhuis. Lepeltjes gewijs, lepeltjes gewijs. De steden You're right. Gisteravond de slimste mensen ter wereld. En ja, ons Jacot zit in de finale. Ja, we claimen haar ook gewoon. Hè. Het is nu ons Jacot, zo fier zijn wij. Die maakt die Charlotte Adigerie en Goga sowieso kapot. Dat ga je merken. <laughs> zeg, maar kan zelf mee kwissen, want we hebben een hele goeie... ...kan een exclusieve GoeiemorgenMorgenMok winnen. Plus, we doen er een Eftelingmok... Bij. Als je nu punto punto hebt in onze app van Radio 2, dan krijg je zelf een stukje Efteling. Toch altijd goed. En er is iemand compleet gaga aan het worden. Katrien van Leuven, goedemorgen Katrien. Hé, hey, goedemorgen allemaal. Oh, hoe blij ben je op dit moment? Ja, heel blij. Het eerste de eftelingendeuntje is uh, door de radio gekomen. Ik hoop dat er nog meer komen. Kom, we gaan ze helemaal doen. Zie. Kijk, het is eentje van bij ons die de Indische waterledies. Dansen Katrien. Topla. Super, dank je! Met Steve zijn vandaag! Voor jou ook! Bert Kemper was wel een Duitser, maar het was wel een Belgisch gesproken van Koningin Fabiola. In december zijn het feestige geluksdagen. Speel nu voor de extra kerstlotto en de extra nieuwjaarslotto van elk 3 miljoen euro. Zeg Aldi, vind ik alles voor mijn feestmenu bij jullie? Wel, wil je net dat tikkeltje meer? Dan zorgt Willy Witloof voor de juiste sfeer. Hij biedt je alles wat je wenst voor jaar. Heerlijk en betaalbaar. Aldi, altijd slim. Nu bij Aldi, 400 gram verse fondue schotel voor de prijs van maar 5,50 euro. DSM. DSM sluit het jaar af in stijl. Nu bij aankoop van een keuken, 25% korting op meubelen, 20% op toestellen en een gratis koekerkraam. DSM. Klimkeuken. Ook open tussen kerst en nieuw. Hier zijn we dan, live in de achtertuin van de familie Maas. Een mooie groene oase met nog enkele modderige stroken. Maar wat zie je daar achter aan de tuin? Een klimplant die demareert. Ja, even kijken, een wilde winger die helemaal omketend is en naar de top van de mening klimt. Wingertje, wingertje, wat doe je nu? Niet alleen het sportveld verdient jouw aandacht... Ook de grond ernaast, want een gezonde bodem zorgt voor zuiver drinkwater, biodiversiteit en zoveel meer. Check hoe het met onze grond gesteld is op bodemkwaliteit.be. Een campagne van de OVAM. Tijdens de feestige geluksdagen schenken Uil en Egel samen 6 miljoen euro weg. Hoho, oh, 6 miljoen. Kerst is een tijd van mensen samenbrengen rond de kerstboom voor cadeautjes. En rond de extra kerstlotto van 24 december. En vergeet de extra nieuwjaarslotto van 31 december ook niet. Daarvoor kom ik zelfs uit bij winterslaap. Oh, oh, oh. In december zijn het feestige geluksdagen. Speel nu voor de extra kerstlotto en de extra nieuwjaarslotto van elk 3 miljoen euro. Je hebt de lotto intussen al gewonnen natuurlijk wel. We zitten live in de winterheftering. Geniet volop mee en speel straks mee voor twee kopjes. Elke dag telt voor twee. Moet gewoon even appen. En dan nu 7 uur via Schema Shema Saissai. Goedemorgen. De familie van de slachtoffers van moordenaar Freddy Orion vindt dat hij nog altijd een gevaar is. En in Gaza zijn al 20.000 Palestijnen gedood, vooral vrouwen en kinderen. Een van de nabestaanden van de slachtoffers van moordenaar Freddy Orion reageert verrast op de beslissing dat hij uit de gevangenis moet naar een psychiatrische instelling. Dat besliste het Hof van Beroep gisteren omdat hij niet meer gevaarlijk zou zijn. Orion zit al sinds 1979 in de cel voor een moord, voor de moord op een vrouw en een gezin van vijf. Johan Stijaert blijft geloven dat de moordenaar van zijn broer nog altijd een gevaar is, maar hij heeft er wel vrede mee dat hij naar een instelling moet en niet echt vrijkomt. Het is niet tot binnen zes maanden hier in de Veldstraat en Hans zou kunnen rondlopen, bij wijze van spreken. Dus dat weet ik ook wel. Oké, okay, ja, het is een ander regime, maar het is natuurlijk nog altijd achtergesloten deur. om het zo zijn. Dus ik heb het ook altijd, vroeger gezegd, ik blijf het eraan. Dus van mijn part mag er gerust 95 jaar worden, maar toch opgesloten. Als de Belgische staat Freddy Orion niet naar een psychiatrische instelling brengt, moet ze hem een dwangsom van 1000 euro per dag betalen. Op het Assize-proces over de foltering en de dood van een man van 33 uit Genk zijn vijf mensen schuldig bevonden aan foltering met de dood tot gevolg en aan bendevorming. Acht anderen werden vrijgesproken of schuldig bevonden aan lichtere misdaden. Het slachtoffer zou een kleine hoeveelheid drugs gestolen hebben en werd vier jaar geleden dagenlang gemarteld. Later overleed hij aan zijn verwondingen. Straks wordt bepaald welke straf de daders krijgen. Ze zijn allemaal nog jong, ze waren op het moment van de feiten tussen 18 en 25 jaar.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 Terwijl je in Nederland het omgekeerde ziet. Albertijn en Jumbo kopen daar alle kleintjes op. En dat staat in Frankrijk ook te gebeuren. Minister van Economie, Dermagne, wil fabrikanten aanpakken die hun macht misbruiken om de prijzen hoog te houden. Er zijn nu al 20.000 Palestijnen gedood in de Gazastrook. Onder de doden zijn ook zeker 8.000 kinderen en er vielen meer dan 52.000 gewonden. De oorlog in Gaza is nu al 2,5 en een halve maand aan de gang na de aanval van Hamas. Israël reageerde daarop met zware bombardementen op Gaza en heeft ook soldaten en tanks in het gebied. Normaal gezien zal de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vandaag stemmen... ...over een resolutie om de gevechten te stoppen, omdat er vooral veel burgers sterven. De stemming werd al een paar keer uitgesteld... ...omdat de Verenigde Staten altijd tegen een staakt het vuren willen stemmen. In het voetbal heeft KV Mechelen met 3-0 gewonnen van Standaar. Standaar moest een groot deel van de wedstrijd met 10 man spelen na een rode kaart voor Bocadi. KV Mechelen was tevreden, zegt kapitein Rob Schoofs. 3-0 tegen Standaar is natuurlijk ja, een mooie overwinning. Natuurlijk geholpen door de rode kaart, maar dan nog is het nooit gemakkelijk om tegen 10 te spelen. Dan moet je nog kansen creëren en ze afmaken. Dat hebben we vandaag goed gedaan. Eerder gisteravond versloeg Sterkelenbrugge de laatste in de stand, KV Kortrijk met 3-0. En hier in Nederland is wereldkampioen wielrennen Mathieu van der Poel verkozen tot sportman van het jaar. Hij haalde het voor wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen. Beide topsporters werden in ons land geboren, van der Poel in Capelle, Verstappen in Hasselt. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De kringwinkels in Reti, Turnhout en Meer openen vandaag opnieuw de deuren. Daar werd al langer dan een week gestaakt omdat het personeel vermoedde dat de directie schommelde. En in Kasterlee heeft een boer ernstige brandwonden opgelopen in het aangezicht door een steek. Die ontstond toen mestgassen in een koeienstal vuur vatten. Betrokken met regens, namiddags feller hemelwater, ook stevige wind tot 90 km per uur, wel zacht 11 graden. En meer nieuws uit je buurt hoor je binnen een half uurtje. Op dit moment was het een heel klein beetje het regen in de Efteling. Maar hé, hey, kunnen we tegen natuurlijk. Maar ja, toch ongevallen gebeurt. Hajo, vertel eens, wat is het probleem? Ja, eentje op de E40 naar de kust. Daar is uh, in Lopem een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Geen vertraging, daar voorlopig wel. De files naar Brussel heb ik er eentje. Dat, die staat eigenlijk in Malonië op de E19 vanuit Frankrijk. Bijna een half uur aanschuiven bij Arken. Dat is net ten zuiden van Nijvel. Ook daar is een ongeval gebeurd. De binnenring rond Brussel is een beetje vertragen. Van Strombeek tot Vilvoorde, met echt niet veel en door een zijnstoring rijden de treinen tussen Landen en Leuven wel met grote vertraging. Radio 2. morgen Jouw goeiemorgen. Jouw goeiemorgen Telt voor twee.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 Our mom, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street, our house, in the middle of our street, our house, in the middle of our street. Some tells you house that you could in the middle of our father gets a plate for work. Mother has to earn his She sends the kids to school, sees them off where the smoke is She's the one they're going to miss in lots of ways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 In de middle of our street van Madness. Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. Het is vandaag 21 december, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat Freddy Orion, toch wel een topcrimineel, maar dan top zoals in het langst in de gevangenis van alle gevangenen, 44 jaar, ja, dat hij eigenlijk naar een instelling zou moeten in plaats van in de gevangenis. We zullen zien wat er allemaal van gebeurt. We zitten live in de winter Efteling. Het is een beetje aan het waaien, het is een beetje aan het regenen, maar dat is niet erg. Iets over acht uur dan zie je en hoor je hier het sprookje live gelezen door Michael Pas. En op dit moment staat Kim bij Hollebolle Gijs. Ja. ja, hoe is het met Hollebolle Gijs op dit moment? Ja, goed. Ik vond het heel gezellig bij jullie. Maar uh, het is hier toch wel ook gezellig bij dit ja, heel bekende figuur van de Eftelingen. Ik weet nog dat ik... Vroeger echt altijd zoiets. Had. Ik wil vuilnis, ik wil vuilnis. Ik wacht daar heel de tijd dingen ingooien. Uh, maar ja, hij ziet er goed uit, hij ziet er gezond uit, hij ziet er gelukkig uit. En meestal uh, dan, dan loopt hij te miauwen van papier, hier. Ja. Dat soort dingen. Zeg maar, goedemorgen dag. Freddy Peters uit Hasselt. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Freddy, Freddy, Freddy. Hoe lang is het geleden dat jij in de Efteling bent geweest? <laughs> Dat is eigenlijk al een heel heel, heel tijdje geleden. Want uh, goh, dat moet meer dan 30 jaar geleden zijn. Dat we dat stukje met de zomer gedaan hadden. Kijk, Hebben. je kan het nu gewoon live meemaken ja. op Radio 2. Jij kijkt op ik dit moment. Ik, ik, ik zie hem op tv, ja. Ja, je ja. kijkt op dit moment al uit naar het Goeiemorgensprookje. Je had nog een idee, wat moeten we daarmee ja. doen met dat sprookje? Ja, kijk, ja, ik dacht zo, je hebt zo regelmatig zo gedichten dagen en zo van al. Zouden we die eventueel niet op de boerentoren kunnen uithangen als, als, als mooi, uh, ah. Aandenken aan, aan, aan het gedicht zelf. Wat een goed idee. Dat was, dat, dat was mijn idee eigenlijk. Ah, wel, als, uh, we verna... hangen er regelmatig gedichten uit, dus waarom dit dan niet, hè? Als Fernanda Huts op dit moment aan het luisteren, is die mens. Um, we komen eraan we door Oh spreken. Ja, die weet, je weet, je weet. Wie <laughs> Freddy, weet? dankjewel. Geniet van de dag daarin Hassel en prettige kerstdagen. Fijne ja. dag, hè? Het zal dan aan iedereen. Dankjewel, je wel, Ja Kim, heb je nu vuilnis bij om er even in te gooien? Ja, ik heb mijn, mijn lege beker uh, van chocomelk en ik ga hem er nu in gooien. Komt-ie, ja. hè. Wacht, hè. Ja. Hop. Ja. Ja. Ja. En wat zegt hij? Uh, hij is boos op mij, denk ik. <laughs> Dank u wel. <laughs> I know that this year has been a hell of a ride. Struggling, lonely, and broken inside. I missed all my family, I missed all my friends. But this Christmas Eve is only good times ahead. So raise a glass and don't look back. Cause tonight is a night that we'll never forget. The times that we've missed We'll drink and we'll dance Till the bar sends us home And we'll start Christmas morning Passed out in the snow So raise a glass And don't look back Cause this Christmas is one We'll never forget This love stays the same. Won't remember much when we're old and gray, we'll remember this night for the rest of our days. For the rest of our days. Ah, dat was nog een goede vraag binnengekomen. Jij bent uh, van de winkels sowieso, hè, Kim? Iemand die nog vraagt van... Ja, hoe zit dat eigenlijk als je dan... Jonge kaas, die dan over tijd gaat... Heb je dan oude kaas of moet je die weggooien? Ja, dan moet je nog een beetje langer wachten. Echt heel lang wachten. want die maar eens goed een jaar in je frigo zitten. Patje uit de kokzijde is heel kwaad. Van, gast, je krijgt dus de opmerking... Dat je moet stoppen met te zeggen wie eruit gaat bij de slimste mensen. Die het opnieuw... Maar ik ben zo fan van die jacot brokken. En ik heb niet gezegd wie eruit gaat, ik heb gezegd wie erin blijft. Ja, dus dan heb je nog twee mensen die eruit kunnen gaan. Maar ik wist niet dat er echt nog mensen waren die uitgesteld naar dat soort programma's keken. Ja, maar kijk, ik vind dat ook wel... Ik doe dat ook heel vaak. Maar er zijn ja. bepaalde programma's, als je s ochtends je gsm doet, gaat niet, hè. Er zijn mensen die uitgesteld naar de koers kijken en dat soort dingen. Ja, kijk. Maar hé... Hey, ze mogen, van nou, mijn part, geen probleem. Zometeen kun je dus bij Punto Punto een Goeiemorgen Morgenmok winnen en een Mok van de Efteling. Wil je meemaken zometeen? Nu een gratis Philips Lauer koffiemachine bij. Excellent, jouw vakman steeds dichtbij. Voorwaarden op excellent.be de kerstvakantie, dat is beter met de trein Maar waarom eigenlijk? Wel, de feestdagen zijn het moment om de hele familie te bezoeken Maar je moet wel overal geraken natuurlijk Inderdaad, hè? je kan kiezen tussen A, ons mee aan de zee B, Tante Neel in Belzeelen Of C, jonkelkornel in Geel hmm. Maar je moet niet kiezen Want met het Winterpromotiket van NMS Reis je heen en terug tegen halve prijs tot 7 januari Het winterpromoticket Dat is dubbele fun tegen halve prijs Meer info op nms.be NMS NMBS onderweg naar beter En nu de laatste vraag. Wat gebruik je gemiddeld 8 uur per dag? En verhoogt zowel je fysieke kracht als je mentale weerbaarheid? Alvast een hint, het is geen medicijn. Goh, dat is een moeilijke. Ik, ik weet het niet. Je matras? Wist je dat om beter te slapen een matras best om de 10 jaar vervangen wordt? Wacht niet langer en informeer je bij een echte professional om jouw nieuwe matras uit te proberen. Een wijze raad van de slaapraad. Excellent! Bij Excellent geven ze graag cadeaus. En daarom... ...krijg je tijdens het einde jaar bij aankoop vanaf 499 euro... Oh, nu maak je me nieuwsgierig. ...een Philips Lor oh. koffiemachine cadeau. Oh, echt? Ja, zomaar. De lekkerste koffie drink jij voortaan uit je gratis koffiemachine. Daar drinken we de koffie op. Excellent wenst je warme, warme feestdagen. feestdagen. <laughs> excellent, jouw vakman steeds niet bij. Kijk op excellent.be. Geniet met Carrefour van Extra Feest... Aan kleine prijzen. En voor vanavond hebben we twee keer goed nieuws. Het is gourmet. En het tweede goede nieuws. Onze George heeft al gegeten. Tot dinsdag bij Carrefour onze traditionele gourmet aan min 40%. Deze zondag zijn al onze winkels uitzonderlijk open. Carrefour, kleine prijzen, extra feest. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la resposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Peter Bielen uit uh, Moldaven bij Luik is dat. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, iedereen. Goedemorgen. <laughs> het was uh, punto, punto, niet punta, punta, maar wel mooi, Peter. <laughs> dat rekenen we ja. al goed, het is uh, oké. Okay. Stop, stop. Ja. Uh, yeah. Prima. Je speelt voor twee dingen. En een Goeiemorgen Morgenmok, wat al exclusief is. Maar we doen er ook een Eftelingmok bij. Je gaat niet weten wat je meemaakt, man. Maar je moet natuurlijk ook al goed spelen. Hè. Drie juiste antwoorden hebben we nodig. De klok start zo meteen. Je krijgt vragen en één letter van het antwoord. Een klein instinkertje, er zit ook een vraag in over de Efteling. Maar het zou moeten lukken allemaal. Snel spelen. Okay. En als het lukt, dan win je twee, twee prachtige mokken. We beginnen vanmorgen met de R. Welke R is naast Kavi Mechelen die andere voetbalclub in de stad? Racing Mechelen. Welke S deed Doorn Roosje toen ze zich geprikt had aan het spinnenwiel? Welke F? Uh, ik ben even niet mee. Ah, welke T is een verende matras waarop je omhoog en omlaag springt? Een trampeling. Welke U? Ja, ik kan ik nog doen. Welke U is een kleine gitaar uit Portugal die Kato van de Stalings graag bespeelt? alleen man. Kom Bertie. Kom maar, goed. Wat zeg dan? Gewoon ukelele. Zeg het nog eens. Ukelele, ja, oké. Okay, goed, ik kom er even niet op. We gaan even overlopen. Hè. De R naast KV Mechelen, die andere voetbalclub in de stad, was inderdaad Racing Mechelen. Zeer goed gedaan. Wat ging het mis, hè? Ja, roosje die sliep toen ze zich geprikt had aan het spinnenwiel. Jammer dan de tedeverende matras. Dat ja. was een trampoline. Maar ja, die laatste, een ukelele. Oh, ik vind het zo. Ukkelele, ja, die komt er. Mijn eigen schuld natuurlijk. Peterke, Peterke, Peterke. Wat we gaan doen, we gaan het anders aanpakken. We nemen die Efteling-mok, uh, we nemen die gewoon mee naar morgen. Als iemand die wil winnen, schrijf je nog eens een punt op punt in onze app. En dan kun je die morgen winnen live bij ons in morgen. Maar Peter, je was een sympathieke kandidaat, zeg eens dan op de televisie. Fijne ochtend, hè. op de je wel. Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen -morgen mok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Zijn we zijn weer met ons drieën een soort nieuw sprookje aan het ontwikkelen. druipneus. Het is een beetje aan het regen, een beetje koud. Maar hey, laten we laten ons niet doen. De winterhefteling die is open in de shadows van de Rasmus. En oh, we hebben uh, luisteraars in Nederland. Zeker weten. Wil Ruiters bijvoorbeeld, die zegt... Welkom in Brabant, welkom in Nederland. Zitten jullie bij Sneeuwwitje en de Zeven Geitjes? Eh, we zitten eigenlijk bij Bram van het Weer. Wat ook een fantastische kerel is. Goedemorgen, Weerman Bram. Goedemorgen, hallo. Ja, wat krijgen we vandaag? Wel, we gaan storm Pia een beetje voelen vandaag. Nu, de storm trekt over Noorwegen, Zweden en over Denemarken, maar het krachtigste windveld zit altijd aan de zuidelijke flank van zo'n storm. Dus in Nederland en in België ja, gaan we ook wel te maken krijgen met veel wind vandaag. Een goede vijf of zes bevoor in het binnenland met windstoten tot 80 km per uur. Aan zee is dat zelfs 6 à 7 bevoor. Dat is dus een krachtige tot zeer krachtige wind met daar windpieken tot 80 of misschien zelfs tot 90 kilometer per uur. Starten doen we op dit moment ja, toch met veel wolken. Af en toe valt daar ook wat regen uit. Dat hebben jullie ook wel al gemerkt daar in Kaatsheuvel. Na de middag krijgen we een paar opklaringen, maar ja, dan kunnen er ook nog wel een paar buien vallen. En daar kunnen een paar intense plans bij, bij zitten. Dus uh, toch wel een natte dag. Wel een vrij zachte dag voor de tijd van het jaar. We hebben maximaal rond 11 of 12 graden. Maar door de wind voelt het dus veel frisser aan. En ik heb even de berekening gemaakt. Dus de combinatie van de temperaturen en die wind. dat geeft dan een gevoelstemperatuur vandaag van 6 of 7 graden. Oh. En dat is dus toch maar hè, frisjes. Ja. Vanavond en vannacht nog altijd dat wisselvallige. met nog wel wat buien. Minima in Vlaanderen en Brussel van 6 tot 9 graden. Nog altijd die stevige wind. Ja, en dan denk ik dat we morgen eh, op weinig wetenschap moeten hopen. We krijgen nog altijd veel wolken dan. met eerst buien. En dan later op de dag trekt nog een regenzone van west naar oost. Opnieuw paraplu weer dus morgen met uh, nog altijd uh, ja, een goede 4 à 5 buffoon in, uh, in het binnenland. Met windstoten tot 70 km per uur nog. Aan zee zelfs tot 80 km per uur. Het blijft zacht met uh, maximaal rond 10 graden. Dat is ook het geval in het weekend. Maar ook uh, ja, dan krijgen we veel wolken over ons heen. Met op zaterdag eerst regen, later een paar opklaringen. Stevige wind opnieuw. Ook zondag ziet er maar grijs en winderig en ook nat uit. Met opnieuw uh, ja, uh, rukwind. 60 of 70 kilometer per uur. Dus ja. uh, niet zo'n goed begin van de kerstvakantie. Nee, een natte, natte, winderige kerst. Maar kijk, ook dat kan plezant zijn. Dankjewel, Weerman Bram. Ja, goedemorgen. Ja, het is een beetje, beetje discussie over... Iemand die zegt van... Ja, maar dat liedje van kapitein Zeppels... Dat is niet van de Indische waterlelies. Ja, jij, jij bent de specialist, hè? Jij komt hier vier keer per week. Compleet in de war, natuurlijk. Want dit is wel degelijk van... Uh, ja, dit is kapitein Zeppos. En ja, dat is volgens mij ook van... Ah, is dat toch een ander liedje? Die ben ik echt compleet... Ja, compleet aan het... De... De... Ja, ik ben een beetje in de war. Ik ga het zo meteen eens uitzoeken. Uh, Marco Borsato is jarig vandaag. Ja, hoe zou die zijn verjaardag vieren tegenwoordig? Thuis, denk ik. Ja. Denk je niet? Je hoeft niet naar huis vannacht. Dat zijn een verjaar, dus gaan we niet doen. Bon. even nog over de Indische waterlelies in de Efteling. Dus het liedje van kapitein Zeppels, ooit een serie op de Vlaamse televisie. Dat, is, uh, dat liedje is de intro tune is gemaakt door Bert Kempfer, dat is een Duitser. En die heeft dit gemaakt. Dat heet Living It Up. He, kennen we allemaal, kapitein Zeppels, dat was die man met zijn auto in het water... Dat is heel speciaal allemaal. Um, en dan de Indische waterlady, sprookje van Koningin Fabiola in de Efteling. Dat is ook van Bert Kemper, dat liedje. Maar dat klinkt wel degelijk anders. Zie je? Maar dat lijkt zo het lijkt okay wel elkaar, op elkaar wel natuurlijk. Van ja. Vandaar ja, een lichte snap verwarring. Het is oké. Okay. Het is oké, okay, is goedgekeurd. Het zal gebeuren. En zo even, want zo meteen is het twee dagen dramatisch nieuws en zo. Ik je nu het gewoon zo mondje toegezegd. Ja, toch wel, Peter. Alle nieuws is belangrijk. Zouden we meer moeten doen? Dat vind ik dus niet. Niet alle nieuws is belangrijk. Voor andere mensen wel, Peter. Er bestaan nog mensen in de wereld, behalve Peter van der Vijre. Zometeen het belangrijkste nieuws uit je buurt. Maar eerst Chema. Goedemorgen, de familie van de slachtoffers van zesvoudig moordenaar Freddy Orion is verbaasd over de beslissing om hem vanuit de gevangenis naar een psychiatrische instelling te brengen. Het Antwerpse Hof van Beroep heeft dat beslist omdat hij niet meer gevaarlijk zou zijn. Hij zit al sinds 1979 in de cel. En de Vlaamse Vereniging van Studenten klaagt aan dat de opleiding om advocaat te worden voor veel studenten duizenden euro's extra zal kosten. Binnenkort zouden studenten na hun studies eerst nog een verplichte opleiding moeten volgen en die zal dus heel duur zijn.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 Wordt het openbaar vervoer versterkt? drukbezette buslijnen worden verder uitgebouwd en er komen ook meer knooppunten waar je makkelijk kan wisselen van vermoer, vervoersmiddel, omdat er fietsenstallingen, deelauto's en autoparkings zijn. Het nieuwe mobiliteitsplan van de Kempense gemeente moet nog goedgekeurd worden door Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peters.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 3-0, dat was de eindstand gisteren tussen KV Mechelen en Standaard. De Luikenaars moesten een groot deel van de wedstrijd met tien man verder naar een rode kaart voor Bokadi. En nog eens winnen, dat was welkom, zegt trainer van KV Mechelen, Hazi. Wij verdienden die laatste drie wedstrijden meer. En nu hebben we ook wat goed gekregen met die rode kaart. Natuurlijk was het gemakkelijker, we scoorden wel op het juiste moment. Die 1-0, Tweede helft, tiental minuten hadden wij moeilijk. Ja, ze schakelen met twee, twee spitsen. Die tweede goal heeft ons in feite eh, bevrijd. Daar hebben we wel controle gehad. Op laatste was die derde goal eh, kerst op taart. Betrokken weer vandaag met regens. Namiddags feller hemelwater, ook stevige wind. Tot 90 km per uur, wel zacht, 11 graden. En meer nieuws uit je buurt, vind je in de app van VRT Nieuws. De problemen op dit moment, maar Haio, goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Wel nog steeds problemen op de E40 naar de kust in Lopem. Links is daar versperd door een ongeval. Er is geen vertraging, maar wel opletten als je die zone nadert. Naar Brussel. Voorlopig alleen problemen op de E19 vanuit Frankrijk. Dat heeft te maken bij, uh, of met een ongeval in Achken, even ten zuiden van Nijvel. Daar staat een half uur file. De binnenring rond Brussel valt mee met 10 minuten vertraging van Strombeek tot Vulvoorde. Maar op de buitering valt het tegen, want er is net een ongeval gebeurd in Jetten op de... De linkerijstrook en er staat nu al een half uur file vanaf Grembergen. In West-Vlaanderen, in Ingelmünster, sta je op de ring rond het dorp of de stad, zoals je wil. Richting Kortrijk, 20 minuten in de file door de werkzaamheden. En nog steeds problemen bij Infrabel en NMBS, want uh, er, rijden geen treinen, sorry, er rijden minder treinen um, tussen Landen en Leuven door een steinstoring. Ik weet niet of Ingelmünster een dorp is of een stad. Goeie, goeie vraag. Gewone gemeente, gemeente. Ja, gewoon. Dat is... Uh... Dat is ja. vrij groot, hè? We zijn er alleen maar... Hè? Je bent jezelf erin aan het lullen ja. Nu al excuses voor de mensen van Ingelmünster. Ja. Zo is dat. In december zijn het feestige geluksdagen. Speel nu voor de extra kerstlotto en de extra nieuwjaarslotto van elk 3 miljoen euro. Prima Donna Events en de Northern Ballet presenteren Beauty and the Beast. Een balletspectakel dat je moet gezien hebben met grandioze decors, magische kostuums en hoogstaande danstechnieken gebracht door de topdansers van de Northern Ballet. Beauty and the Beast. Beleef een onvergetelijke balletervaring voor de hele familie, exclusief tijdens de paasvakantie in Capitol Gent. Tickets en info via primadonnaevents.be. Samen met Radio 2. Beleef de magie van het Plopsa Hotel. Overnacht in de prachtige kamers van onder andere Like Me en Bomba. En leef je uit op de meer dan 50 betoverende attracties in Plopsaland en Plopsa qua de pannen. Boek nu je winterarrangement via plopsahotel.be.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 Dirk Bouts, lang vergeten, maar nu helemaal terug. Van Star Wars tot Beyoncé, nooit was de invloed van zijn beeldtaal zo duidelijk. De expo Dirk Bouts, beeldemaker, nog tot 14 januari in M Leuven. Tickets via dirkboutsfestival.be, samen met de Standaard en Radio 2. Zo klinkt eindejaar bij ons. Goeiemorgen, morgen. Soul Sister van Train. Mag goed wakker worden? Maar ja, tuurlijk wel. Van de regio. Oh ja, je komt drie wonderlijke dagen binnen in de Winterhefteling... ...als je meedeed met het sprookje. En daarom hoor en zie ons live in de Winterhefteling... ...in de app van Radio 2 of live op VRT1. Is de een lekkere stroopwafel? Ja, mm, nee, sorry. Ja, is geen probleem. Maar Ik heb hier gewoon... net zo'n verse, nog warme uh, strooppafel gebracht... ...en de stroop is zo lekker lopend heerlijk. Maar Margot van de regio, ja, die is op het vliegend tapijt van Fakir. Die heeft hij genomen en naar de warme winterweide gevlogen. Oh, prachtig hoor. Kijk even mee nu. Want daar staat ze in de Efteling in Kaatsheuvel. Zeg, Margot van de regio. Ja, Je leert zo weer magisch hier, zo ja. mooi. Ja, ik sta hier aan een hele grote ijspiste. Het is heel veel Prachtige winterse bomen. Dat is dus de winter-Efteling. Ook prachtig mooi verlicht is. Ik krijg daar echt kriebels in mijn buik van. Ik word hier ontzettend gelukkig van. Er staat ook iemand bij mij, Marleen Sterk. Jij bent de persoon die de winter Efteling in goede banen leidt. Dus die transformatie helemaal doet. Hoeveel winterse bomen staan hier rond ons? Uh, ongeveer 480 bomen. 480 ja. en heel veel lichtjes ook. Ja, heel veel lichtjes. Om en nabij 12 kilometer in de bomen. De extra winterbomen die wij plaatsen in de winterefteling. Wauw, en die, die transformatie van de zomerefteling, laat ik het zo even noemen, naar die winterefteling. dat moet toch een gigantisch werk zijn. En wanneer doen jullie dat ook? Want dit park is zeven dagen op zeven open. Ja, dat is een hele grote klus. Dat doen we voornamelijk s'avonds en s'nachts. omdat we natuurlijk niet met een hoogwerker overdag door het park kunnen rijden. Um, dus die, ja, de interne en externe diensten die werken dan s'nachts uh, om dit helemaal om te toveren tot uh, de winterhefteling. Ja, Met een groot team dan ook, kan ik me voorstellen. Ja, met een heel groot team. Ik denk in totaal uh, iets meer dan 100 mensen wel bezig zijn met heel de winterhefteling uh, te ja. maken. Wat een coole job en ook heel goed gedaan, want ik kan de, win de, de winter hier letterlijk uh, ruiken en horen. Ja, dat klopt. Ja, we proberen natuurlijk alles intuigen een beetje te prikkelen in de winterhefteling. Uh, als je goed luistert hoor je dat de parkmuziek bijvoorbeeld een winterse twinkel krijgt. Uh, nou, al lampjes die je natuurlijk overal ziet. Ja, en de bomen, die, die ruik je natuurlijk. Dus dan is het wel echt de winterhefteling. Ja, en het lijkt hoor, ook alweer een lokale sneeuwstorm is gepasseerd op de bomen hier op de warme winterweiden. Ja, dat klopt. Het sneeuwt heel lokaal en dan vragen wij natuurlijk aan mevrouw Olle om het te laten sneeuwen. En hoe doet hij dat dan? Die schudt met haar kussen en dan uh, komt er uh, sneeuw. Oh, maar kijk, dat is hier toch zo zalig. Hè? Die verhalen ook heel magisch allemaal en vooral heel prachtig. Echt het uh, om, om te komen kijken met die eigen ogen. Ja, mevrouw Holle die zit in het Sprookjesbos en effectief, als je daarvoor staat, dan schudt hij met haar kussen en dan komt er altijd sneeuw uit. Maar dus ook in de zomer, dat is crazy. Geniet samen van de warmste momenten in de Efteling. Wereld vol wonderen. Maar Have a holly, jolly Christmas. It's the best time of the year. Now, I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly, jolly Christmas. And when you walk down the street, Say hello to friends you know, and everyone you meet Oh, the mistletoe is hung where you can see Somebody waits for you, kiss her once for me Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year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 Voor twee, VRT, Radio 2 Al diezelfde vragen als ze me zien op straat Ik hoor me telkens zeggen ik heb mijn best gedaan maar de waarheid is dat ik je heb laten gaan. En dat weet, dat weet, dat weet ik. Doodse stilte heeft een nieuwe betekenis. Maar mijn vrienden zeggen dat het zo beter is. Ze zien me lachen, maar die glimlach betekent niks. En dat weet, dat weet, dat weet ik. Nu tel ik de dagen. Zit ik in mezelf te praten Waarom niet je haar in de steek Heb je alles geprobeerd of had je het alleen beloofd Zie je nu pas wat je mist, nu zijn er niet meer in geloofd. Je moet ermee leven, je kan er wel smeken Maar zij heeft genoeg van je vlak Schuld. maak me wakker zeg me dat ik het heb getroomd. en dat ze zo meteen de kamer weer binnenloopt. maar wat denk ik nou het is allemaal van ze hoop. dus vergeet, vergeet, vergeet het nu mis ik haar woorden voor alleen maar monologen waarom liet je haar in de steen heb je alles geprobeerd?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 Dan is helemaal gek aan het worden. topnummer, prachtige prachtig nummer van Meteor. Wat een zanger, absoluut. We hebben, een, ja, niet echt een, een zanger. Alhoewel, ik denk dat hij wel kan zingen. Hier in de Efteling. Als je nu even kijkt in de app van Radio 2 en live op VRT1... Dan verwarm je je aan acteur Michael Pas. Kun je dat zingen, Michael? Goh, uh, dat, is, dat is de vraag waar geen eenduidig antwoord op te geven is. <laughs> Kun je, heb je het is subjectief. Wel, nee, ik, ik heb al eens een keertje in een musical uh, de hoofdrol gespeeld. Ik heb jou ooit... Gezien, maar dat is echt zo lang geleden. Jij zweefde door het zwerk, zeggen ze dan, in het NT-Gent als Peter Pan. Wel, Peter, daar uh, heb je goed gekeken, maar niet goed genoeg. Dat was uh, mijn collega Tom van uit. Ah? die daar zweefde. Maar... Aan, ja, ja. Oh, die, maar, uh, maar bij datzelfde intelligent heb ik wel Mowgli gespeeld in het jungleboek. Oh. En daar, daar zweefde ik niet, maar daar buitelde en flikflakte en rolde ik met de apen en de wolven. Dus Het was dat dat bedoelde. Ja, ja, ja. Zullen we, zometeen zo ja. meteen dan ga je het prachtige Goeiemorgen-sprookje voorlezen ja, ja. dat onze luisteraars die intussen aan het aankomen zijn... Ah, ja. Goedemorgen ze... allemaal, lieve mensen. Goedemorgen. Ja, je hebt het, uh, je hebt het gehoord. Hè? Wat vind je ervan? Well, ik ben er heel blij mee, uh, Peter. Wat, uh, hoe kort mijn eerste openingszin ook was. Ik had er al een zaadje in geplant. En ik ben heel blij dat het heeft opgebracht uh, in het einde van het sprookje. De cirkel is rond, ik ben heel blij. En er is een hele mooie, een hele mooie moraal bij gekomen. Ja, absoluut. Daar ben ik wel blij mee. Dat is van ja, acht uur allemaal, natuurlijk. Nu je bent ooit Kulder Zipke geweest ja. in uh, de gelijknamige tv reeks ja. Na een paar jaar geleden heb je gezegd, van ja, zo'n nieuwe reeks van Kulder Zippen, ik zou het wel zien zitten. Is daar dan ooit nog over gepraat met de producenten? Uh, nee, niet op een, op, een, op een serieuze manier, nee. Maar ik moet je wel zeggen, ik liep net door uh, een begeleidster, denk ik, iemand van de directie of zo, van Effering door de tuin. En ze zei, ik ben altijd een grote fan van je geweest. Oh. <laughs> en ik zei, ja, en Kulder Zippen zou eigenlijk niet misstaan staan in dit park. Nou, eigenlijk nu je het zegt, dus wie weet, misschien, misschien, misschien moet het hier wel gebeuren. Je kan er staat hier wel prachtig, lobbyen, hè? De hier in het wild dat um, vind ik wel een goed plan maar goed zo... eens borrelen. het sprookje van Kulder Zipke ook gewoon in het sprookjesbos ja. zou toch fantastisch zijn ja. Hugo Matthijsen kan dat vast regelen als hij iets hoort <laughs> ik ga al beginnen schrijven met zijn invloed, maar na uur, dan, uur dan mag je het doen natuurlijk allemaal um, heb je je ransel bij ik heb een, randsel, een soort ransel bij. Ja. Dat is ja, goed. Ja, ja, goed. Heb je het sprookjesboek bij? Je richt een fantastisch sprookjesboek. Wat jouw medewerkers voor mij helemaal hebben geprept, ziet er fantastisch uit. Het past hier helemaal in de koor. En het mooie is, um, ik heb ook special geluidseffecten bij. Echt waar? Ja, ja dat wordt, het wordt heel bijzonder. Dus uh, af en toe ga je misschien een beetje schrikken, maar gewoon ja. lekker doorgaan. Okay. Dus komt en, goed. Een goeie galmpje erop, dat is ook ja. altijd goed. Ja, kleintje wel. Alle kabouters ja. nog aan toe. Zo meteen dus live uh, op Radio 2. Het sprookje door Michael Pas. Michael, ga je gezellig Klaarmaken Oké okay. Goedemorgen. Kijk, sexy, ze staan zo vroeg allemaal Allemaal lekker wakker geworden in de winterhefteling Goedemorgen, lieve luisteraars Ze zwaaien een beetje met mutsen Klein beetje regen, klein beetje kou Dit is warme Snow Patrol Shut your eyes Om Coulter Zipken ook een plaats te geven in het Sprookjesbos hier in de Efteling. Zou toch een fantastisch mooie move zijn? Kan nog allemaal, hè? Gypsy Woman, Crystal Waters. Wakker worden op een vrijdag? Dat is morgen. tekst op, maar konden ze wel natuurlijk. Crystal Wallace, Gypsy Woman. Michael te blijven op te dansen op café vroeger. Nou, nou, nou. Goedemorgen, zometeen mag je nog dansen. Sunweb heeft nu vroegboekvoordelen. Zo overnacht één kind helemaal gratis. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.be Het is kerstweek bij Keukens de Abdij. Met magische kortingen op jouw nieuwe droomkeuken. Vijf gratis toestellen ter waarde van 4.000 euro. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Reserveer nu je nieuwe keuken. Twee jaar prijsvast aan de prijzen van 2023. Keukens de Abdij. Zeg Aldi, vind ik alles voor mijn feestmenu bij jullie?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 Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar. Levendige pleinen, stille straatjes, van pom in de sneeuw en bam op Insta. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie, wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Radio 2 gaat back to the 80s, 90s en Lilly's. Met Hadaway, Alice DJ, Denzel, Two brothers on the Fourth floor. Belle Perez! Back to the 80s, 90s en nilly's. Op zaterdag 30 maart in het Sportpaleis. Tickets en info via the 90 sbe En schrijf maar al een beetje dichter bij radio en televisie. Want over een goede 10 minuten leest Michael pas het Goeiemorgensprookje morgensprookje Live in de Winterhefteling. Goedemorgen. Elke dag. Tel 2. VRT Radio 2. Het is 8 uur. VRT nieuws krijg je vanmorgen van Shema Seisserij.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 Vandaag zal het hard gaan waaien in België en dat heeft alles te maken met storm Pia. Die trekt vooral over een deel van het Verenigd Koninkrijk en Nederland, maar ook aan de Belgische kust zal het krachtig waaien met rukwinden tot 80 km per uur. Het nummer 1722 is actief voor wie hulp nodig heeft van de brandweer bij storm of waterschade.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 aanslaakt het vuren gestemd. Intussen blijkt dat Facebook en Instagram heel veel pro-Palestijnse boodschappen verwijderen en accounts van mensen die de Palestijnen steunen blokkeren. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch onderzocht, zegt Jan Kooi. Het gaat bijvoorbeeld om dingen als emojis van de Palestijnse vlag. En echt niet meer dan dat. Dus niet daarnaast een oproep voor geweld, bijvoorbeeld. Als mensenrechtenorganisatie begrijpen we dat bedrijven natuurlijk ook goede redenen kunnen hebben om bepaalde posts te weren. Het gaat om bijvoorbeeld ook gruwelijke beelden. Maar ja, gewoon uitspreken dat je voor rechten voor Palestijnen bent.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 Eerder gisteravond versloeg Cerkele Brugge de laatste in de stand, Kortrijk met 3-0. En hier in Nederland is wereldkampioen wielrennen Mathieu van der Poel verkozen tot sportman van het jaar. Hij haalde het voor wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen. Ze zijn allebei in ons land geboren en van der Poel woont nog altijd in Schravenwezel in de provincie Antwerpen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Vier op de tien verplaatsingen in de Kempen moeten tegen 2030 te voet. Met de fiets of met het openbaar vervoer gebeuren. Dat zegt een nieuw mobiliteitsplan dat de Kempense gemeentes hebben goedgekeurd. En in Kasterlee heeft een boer ernstige brandwonden opgelopen in het gezicht door een steekvlam. Die ontstond toen mestgassen in een koeienstal vuurvatten. Betrokken met regen, vanmiddag stevige buien en mogelijke windstoten tot 90 km per uur. Wel zacht, 11 graden. En meer nieuws hoor je... In de app van 14 nieuws. De problemen op dit moment op de weg. Haiyo, goedemorgen. Goedemorgen. Een paar files te melden naar Brussel op de A12. Een kwartier bij Londerzeel. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken gesloten. Op de E19 een beetje aanschuiven vanaf Vilvoorde. Op de e 314 zo'n ja, vijf minuten van aarschot tot Holsbeek. Dat valt wel mee. En op de E19 vanuit Frankrijk. Daar zijn wel problemen door een ongeval bij Arken. Dat is ten zuiden van Nijvel. Daar sta je veertig minuten in de file. De binnenring rond Brussel valt goed mee. Met een kwartier vertraging tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde maar op de buitenring slecht nieuws. Eén uur aanschuiven daar van Vilvoorde tot jette, komt door een ongeval daar op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen heb ik maar één file te melden. Op de E17, dat is een kwartier van Kruibeke tot Antwerpen-West, daar is door een aanrijding één rijstrook dicht. En in West-Vlaanderen nog steeds dikke problemen bij Ingelmünster op de Gewestweg rond de gemeente. Dat is de ring, zoals ze dat zeggen. Daar staan in beide richtingen files van een half uur door werkzaamheden en daarom is het ook aanschuiven op de N300 157 vanuit oost Altijd een belevingstoonzaal in je buurt. Zo klinkt eindejaar bij ons. Goedemorgen, morgen. morgen. Peter en Kim. Oh, oh. VRT Radio 2. Oké, okay, niet leuk natuurlijk om een uur in de file te staan. Maar hou je klaar aan de takken van Grootmoeder en Roodkapje, Want. Michael Pels, die gaat zo meteen klaarstaan om het Goeiemorgensprookje morgensprookje live te brengen met speciale effecten. Goedemorgen! Oh ja, goedemorgen, goedemorgen. It's raining, man. Oh, nee. Jerry toch? Hey, hey, hey, goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. Het is een mooie donderdag, normaal zien de officiële start van de winter, maar dat is dan altijd discussie of het nu vandaag is, of morgen of gisteren. Ja, het zou dan eigenlijk officieel morgen zijn, toch? Hier is het al sowieso met je winter, want de winter Efteling is ja, open. ik voel het: zo, het is begonnen, Shema, toch? Absoluut. Ah, Mensen vinden dat je er een beetje verkleumd uit ziet, Shema. Ja. Ja, het is ook gewoon een beetje concentratie, denk ik. Ik denk dat mensen denken, oh, die zit daar zo helemaal in elkaar gepakt en gezakt. Maar uh, ik ben ja, gewoon ja. hard aan het werken, ook in tegenstelling tot sommigen. Ja, ja. ja ik wist dat die ging komen. Ik voelde hem aankomen. Hou ons er buiten. Maar goed, intussen. Heel veel luisteraars die hier zitten. Peterke, Peterke, Peterke, wat ziet jullie daar te doen in de winter Efteling. Wel, die mensen, die Radio 2 luisteraars, hebben meegeschreven aan ons goedemorgensprookje. ...en mochten ze met ons lekker even op reis. Um, en nu gaat het gebeuren. Ik kan er nu zelf van genieten. Zet kinderen, ouderen, iedereen daartussen lekker samen, want acteur Michael Pas... ...schreef de eerste zinnen en gaat nu het volledige sprookje voorlezen. Hij staat op een dol podium uh, in de schaduw van Langnek... Ja, Michael, daar sta je. Goedemorgen. Eh, goedemorgen. Oh, je klinkt zo lekker helemaal goed. En we hebben ook een hele jonge luisteraar die een extra rolletje heeft. Goedemorgen, Xander. Hallo. Goedemorgen. Ja, je hebt een, een heel klein rolletje, maar het is wel een belangrijk. Dus, lieve mensen, ga klaarzitten. Geniet en deel zeker even je gevoel over ons goedemorgensprookje. Oh, Michael, Michael. Is het nu? Jij mag beginnen. Mag je nu beginnen? Ja. Zit iedereen te luisteren? De mensen onderweg, parkeer je eventjes aan de rand, want het wordt hier een heel spannend verhaal. Er was eens een bos waar nog nooit een mens was geweest. Geen zaagmachine had ooit de stilte verscheurd. Geen jager had er ooit een schot gelost. Aan de rand van dat bos stonden een jongen en een meisje. Met stevige stapschoenen en een ransel op hun rug. Ze keken elkaar strak in de ogen. Want ze kenden elkaar niet en geen van beiden wist hoe ze daar terechtgekomen waren. De jongen stond te trillen op zijn benen. Hij haalde diep adem. En net wanneer hij de moed gevonden had om te beginnen spreken... hoorden ze een rommelend geluid. Het kwam uit de ransel van het meisje. Ze besloten om heel voorzichtig te kijken. In de ransel zagen ze een klein wezentje met suikerspinhaar en fonkelende sterren als ogen het wezentje sprong eruit en deed thee om het te volgen ze volgden het suikerspinnenwezentje en ze kropen onder struiken en overtakken tot ze het wezentje kwijt waren ze stonden plots in een open veld met in het midden een grote eik daarin zagen ze een deurtje dat open stond wauw wat gebeurt er hier er schoof een koekje uit het deurtje En er zei een klein schattig stemmetje Eet maar op, dan ben je een van ons Als betoverd door de verleidelijke gebakgeur Namen ze een flinke hap uit het koekje In een flits stonden ze plots aan het hoofd van een lange tafel Rijkelijk gevuld met allerlei lekkers Zoals smeuge chocoladetaarten, bruisende regenboogdrankjes en snoepgoed dat glansde als juwelen. Een lieve dame, met zilveren haar, gehuld in een robijnrode fluwelen mantel en doorspekt met eeuwenoude wijsheid, rijkte hen de hand. De vrouw lispelde een beetje, maar haar boodschap was duidelijk. Neem mijn hand... En je zal elke dag zo een rijk gevulde tafel hebben. De jongen en het meisje keken elkaar aan. De wens voor rijkdom glinsterde in hun ogen, en ze reikten hun hand naar de vrouw. Op dat moment verscheen het wezentje opnieuw en keek hen aan. En het wezentje zei: rijkdom is niet alleen een mooi gevulde tafel. Rijkdom is de warmte en liefde van familie en vrienden. Ongerepte natuur. De zon achter de wolken zien schijnen. En gelukkig zijn met al wat je hebt en wat je nog zal krijgen. Als jullie samen over mijn neusje wrijven, zullen jullie deze magische boodschap voor altijd uitstralen op elke persoon die op jullie pad komt. Zonder aarzelen wreven ze over het neusje van het wezentje. En ze leefden nog lang en heel gelukkig. Oh, oh geweldig. Oh man, fantastisch. Wauw, wauw, wauw. Michael, wat mooi man, wat mooi. Prachtig hè? Ja, wow. het was zo, het deed echt deugd en al de mensen zeiden van ja, dat is mijn stukje. En dat is yeah. mijn stuk. Ik heb daarover geschreven. En de moraal is zo mooi, zo mooi. Dank je wel, Michael Pas, om het zo mooi te brengen. Graag gedaan. Dank je wel, Xander, ook om het zo mooi te brengen. Jouw kleine ja. rol is vereeuwigd hier in de Winter Efteling. <lacht> Dank je wel, lieve mensen, om te luisteren en mee te schrijven... aan dit prachtige goedemorgensprookje. Als je het net gemist hebt, goeiemorgen.morgen. dat kun je nog eens bekijken en beluisteren. Indrukwekkend, hè. Ja, maar echt, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Hoe tof is dit? <lacht> ja, we hebben dat met z'n allen gedaan. Dank je wel. Ik geniet samen van de warmste momenten in de Efteling... Wereld vol wonderen. Hallo, hallo. Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Dank u wel. Ik heb maar één bit, maar één bit met Kitsmis. Ik heb maar één bit, maar één bit met Kitsmis. Zie de mensen over straat, door de sneeuw naar huis toe gaan. Ik sta hier te wachten In mijn eentje voor het raam Glasgevuld gevuld lichtjes aan Maar ik zweef in gedachten En ik denk het is net over nooit iets is veranderd en ik denk bij jou, hoe je door Don't Marion Renz. En morgen hebben we in de show ook nog een zingende familie, de vrolstjes. Want Gert en Elle die komen kerstvieren met ons. Die hebben ook een kerstsong uitgebracht. Intussen heel veel mooie berichten die binnenkomen. Wat een prachtig verhaal. Ik zit met tranen in mijn ogen en met een glimlach zo prachtig. Marleen Brakke uit Nazareth. Albert van Hees uit Edegem kan zijn dag niet meer stuk. De deurwaarder had een goede opmerking en goed geluisterd. Dat neusje bij de mevrouw, bij dat wezentje, lijkt me toch niet zo klein als ik het bijhoorde geluidje hoorde. Dat was inderdaad een serieuze neus, maar zo gaat dat. Sobri uit de Avelgem West-Vlaanderen. Net het sprookje gehoord. mooi gedaan. Ik zat vol spanning te wachten en te luisteren in de auto. Geen woorden meer voor. En veel mensen vinden dat we daar een boek moeten van maken. We pakken het mee na volgend jaar, maar schema was er net bijna. maar waren jou bijna kwijt. Gaat het? Mijn voeten zijn zo verkleumd dat ik eigenlijk niet meer zo stabiel sta. Dus af en toe, als ik mij omdraai, dan zal ik een beetje om. Je ziet mijn water lang, nek, dus let daar toch een beetje mee op, zeg Inderdaad. Zo, lieve mensen, Goedemorgen. Krijg je niet genoeg van? Wil je nog meer? Goed nieuws. Je krijgt meer. Zondag en maandag hoor je op Radio 2 Bene Bene. alleen maar de beste kerstsongs. Formidabele De mooiste kerstsongs twee dagen lang. Op Radio 2 Bene Benen. Exclusief op DAB Plus en VRT Max. En nu de laatste vraag voor de hoofdprijs. Wat gebruik je gemiddeld 8 uur per dag en geeft een boost aan je immuunsysteem? Een tip, het is geen medicijn. Goh, dat is een moeilijke. Ik, ik weet het niet. Je matras? Wist je dat om beter te slapen een matras best om de tien jaar vervangen wordt? Wacht niet langer en informeer je bij een echte professional om jouw nieuwe matras uit te proberen. Een wijze raad van de slaapraad. Gaan we dit jaar vlammen voor de warmste week? Wat zegt je? Gaan we wandelen langs de beek? Nee, zotteke. Het is weer de warmste week. Ah, de warmste week. Ja, ja tof. Uh, wat gaan we doen? Nou, ik dacht zoiets als uh, wafels bakken. Nagelslakken? Nee, <laughs> dat is origineel. Ik doe mee. Ja. Hoor weer wat men echt tegen je zegt met hoortoestellen van Laperre en steun onze actie voor de warmste week. Laperre, wij maken alle oren blij en samen maken we jongeren zorgenvrij. Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Zo vind je bij ons geen cadeaus die leuk zijn voor even... Ah, een doos koekskus. Maar cadeaus voor het leven. Oh, een robotstofzuiger. Maar dat zit hier voor de kruimels van die koekjes. Onze specialisten helpen je de perfecte keuze te maken. In onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre, voor het leven. Hallo, ik ben Gitte en ik werk bij Colruid. En we hebben nu niet te missen feestpromo's. 20% korting bij aankoop van twee zaken Pomme de van Belviva. Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 31 december in onze winkels. Voorwaarden op Colruid.be. Colruid laagste prijzen. Je kapotte lampen in de vuilnisbak gooien? Doe dat niet. Ze naar een recupelpunt brengen? Doe dat nu. Breng je kapotte lampen naar de supermarkt zodat we de grondstoffen kunnen recycleren. Rekupel.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 De lekkerste koffiemomenten met een warm hart. Goedemorgen, morgen, Radio 2. Ho, ho, ho. Yo, goedemorgen. Telt voor 2. Telt voor 2. VR2, Radio 2. Ik nee, ben nee, nee. Little mystery van Wet Wet Wet. Daarnet kon je het Goedemorgen-sprookje horen. Mensen zijn nog altijd onder indruk. Je kan het nog eens meemaken. Volg ons op Instagram, goedemorgen.morgen. Daar is alles nog eens te zien. En ik zie je op dit moment in de Winterhefteling, zie ik Kim bij Elin. Kim, wat vond Eline van het sprookje? Ja, ik sta inderdaad bij luisteraar slash schrijfster Eline. Wat vond je ervan? Het was echt prachtig. Hè? Iedereen samen, het resultaat is top. Ja. Welk stukje was van jou? Uh, ik heb het stukje geschreven met de beschrijvende zin over de lange tafel met al het lekkers. Zeg, hoe kom je daar dan op? Had jij honger toen je het schreef? <laughs> Waarschijnlijk, dat had er al mee spelen. Nee, ik heb gewoon heel veel fantasie. En ja, ik ben eigenlijk ook een sprookjesauteur, slash musicalauteur. Wow. Dus dat speelde ook een klein beetje mee. Je hebt dat fantastisch goed gedaan. Je hebt ons allemaal doen watertanden. En uh, ja, geniet vooral vandaag en morgen nog hè, van jouw dag hier. En dank je wel. Dat zal zeker niet ontbreken. Kijk, heerlijk hè? In grote familie zoals we ze vroeger zeiden bij Radio 2 nog altijd hoor. Het is bijna kerst. De vraag is, heb je al een kersttrui? Dit jaar is dus blijkbaar een opvallende trend, hebben we gemerkt, kersttruiën met reclame. Er zijn een boel bedrijven die hebben dan een zelf een ludieke trui gemaakt met iets heel bijzonders van hun bedrijf. Daarom, goedemorgen, Olivier Euphrasie, eigenaar van de bekendste smoutenbollenkraam en frituur Twitmadammeke. Nu op wintertijd op de Grote markt in Leuven. Dag Olivier, goedemorgen. Ja, goedemorgen iedereen daar in de Efteling. <laughs> zeg, je hebt zelf een, een kersttrui gemaakt, Olivier. Beschrijf eens, hoe ziet die eruit? Ja, dus uh, de trui is uh, roos en groen. Dus uh, het middelste stuk is uh, roos Fusje eigenlijk. Mm -hmm. Met Helemaal boven staat ons logo, logo frituur het wit met Daar Daarnet onder staan twee grote smoutenbollen. Uh -huh. Dat zijn eigenlijk twee smoutenbollen. Het zijn mannetjes met armen en voeten, met een lachend gezichtje. En met een roos wangetje, met op. Hm. En net onder staat een ganse van links naar rechts met allemaal pakjes smoutenbollen. Kijk zeg, wat een geweldig idee, twit madameke. Maar vooral, het ja. mooie is, dus blijkbaar mensen kunnen die ook aantrekken. Want als je met een kerstruik komt, wat kun je dan krijgen van jou, Olivier? Als ze de trui aantrekken en ze komen oliebollen kopen, krijgen ze drie smoutenbollen gratis extra op hun bestelling. <laughs> Hoe goed gezien. Het is natuurlijk, de mensen maken wel gratis reclame voor jou. Kunnen we afspreken dat er vandaag ja, zes extra smoutenbollen zijn? Ja, vandaag zullen er zes zijn. <laughs> zo, zo, eenvoudig is dat. Maar een top idee. Geniet van de kerstdagen en heel veel plezier met de smoutenbollenkraan daar, Olivier. Dankjewel. Heel goedemorgen. Zullen we het een beetje heel warm maken? Allemaal even de handen in de lucht zo, ja! En dan wrijven maar. Dat kan je gebruiken in de winter Efteling. Want every teardrop is a waterfall. Dit is Coldplay. Dit is donderdag. Goedemorgen! Met Teardrop is a waterfall. Goedemorgen. Beetje regen in de winterhefteling, maar zoveel gezelligheid. Langnek, die staat helemaal naar boven, denk ik. Ja. Zometeen het nieuws uit jouw buurt. Het is intussen half negen schema. Vandaag de Vlaamse Vereniging van Studenten klaagt aan dat de opleiding om advocaat te worden duizenden euro's extra zal kosten. Binnenkort zouden studenten na hun studies eerst nog een verplichte opleiding moeten volgen en die zal dus heel duur zijn. En mensenrechtenorganisaties zeggen dat Facebook en Instagram heel veel pro-Palestijnse boodschappen verwijderen en accounts van mensen die de Palestijnen steunen, blokkeren. Het gaat dan niet over oproepen tot geweld, maar wel over simpele Palestijnse vlaggen of vragen dat het geweld tegen Palestijnen stopt. Ik zie in onze app dat Paul van Haken in Staden met een kerstrij aan het werken is bij Westvlees. Heerlijk, hè. <lacht> Mensen die nu die kerstrijen aan doen. Paul, hier komt het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Heel goedemorgen. In Schellen zijn de voorbije week al meer dan 30 metalen roosters gestolen. Het gaat om putdeksels op straat, maar ook verluchtingsroosters aan keldergaten. De roosters worden gestolen omdat ze gemaakt zijn van gietijzer, zegt Sophie van Baal van de politiezone Ruppel. Gietijzer, dat kun je doorverkopen. We hebben daarvoor de lokale handelaars bevraagd, maar die hebben niet te koop aangeboden gekregen. Um, we raden dus ook aan als je ziet dat, uh, dat er iemand aan de riooldeksels aan het spullen is of iets lijkt, uh, lijkt te maken om toch honderd een te bellen vanaf dat je iets verdachts ziet. Wat ook altijd een tip kan zijn is om je vluchtingsroosters te verankeren.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 ...zijn geïnspecteerd aan de Nederlandse grens. En dat in Essen, Kalmthout, Kapelle, Staabroek en Zandvliet, Berenrecht, Lillo. Uitleg door de burgemeester van Kalmthout, Lucas Jacobs. Die worden nagekeken, staan die grenspaal er überhaupt nog? Want het blijkt dat er al langs eentje verdwenen is een grensteen tussen Essen en Boesrecht. Um, in welke staat ze zijn? Ze moeten dus in goede materiële staat zijn. Stondigen moeten geschilderd worden, moeten opnieuw rechtgezet worden. Uh, Anders staan midden in de Kalmthoutse heide moeten dus proper gemaakt worden. Dus ja, dat is een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 Controle. En de vrouwen van Kangroes-Mechelen zijn in de Eurocup basketbal gestrand in de 16e finales tegen het Spaanse Biscaya. In de heenmatch hadden de Mechelaars gewonnen met 5 punten verschil, maar gisteren gingen de Kangroes in Spanje met 11 punten verschil de boot in. Het werd 69-58. MUZIEK Betrokken We weer met regen, snabiddags feller hemelwater, ook stevige wind tot 90 km per uur. Wel erg zacht, 11 graden. Vanavond en vannacht wisselvallig met lokale buien. De minima liggen dan rond 8 graden. En morgen weer veel bewolking met buien. Tussendoor wel een streepje zon bij 10 graden. En meer nieuws uit je buurt vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. De problemen op de weder was ergens een file van een uur in Brussel. Hoe is daar intussen mee? Ah, daar heb ik een beetje goed nieuws gelukkig, want de weg is vrijgemaakt op de buitenring rond Brussel. Daar stond dat uur file. Er was een ongeval in Jette. De weg is nu weer open en de files krimpen vrij snel. Hou nu nog rekening met een kleine 25 minuten vertraging vanaf Vilvoorde. Dus wel nog helemaal tot in Jette. Op de binnenring is het de gewone ochtendrukte van zo'n kwartier erbij tellen tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Verderop ook 10 minuten... Van Wezenbeek tot Vuren. Naar Brussel zijn er vooral problemen op de... Even kijken, de A12 inderdaad 25 minuten aanschuiven bij Londerzeel. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Andere files vallen beter mee. 10 minuten vanaf Peutie zie ik bijvoorbeeld op de E19 en ook 10 minuten bij Halle. Opletten, wel, als je vanuit Frankrijk naar Brussel rijdt... daar staat een half uur file bij Achken. Dat is even ten zuiden van Nijvel, komt ook door een aanrijding... Naar Antwerpen uh, nauwelijks iets te melden, een beetje aanschuiven vanaf Kruijbeek op de E17, dat is alles. Op de N45 van Aalst naar Ninoven moet je dan weer opletten voor een ongeval in Denderhoutem. En in West-Vlaanderen, ja, nog steeds die dikke problemen. In Ingelmünster op de ring rond de gemeente is het in beide richtingen een half uur aanschuiven door werkzaamheden. En daarom is het ook uh, file rijden op de N357 vanuit oost Oosteroosenbeken. Als je denkt van, oh zeg, we zitten jullie daar zo gezellig in die winterhefteling te doen. We gaan je even meenemen, maak je geen zorgen. Want hier zijn dingen waarvan je niet wist dat ze er waren. Er zijn heel veel beestjes, heel veel bloemen. Ook die, die bomen alleen al, 480 kerstbomen staan op die winterweide. 480, Waanzin. Maar we, ja, we wandelden hier daar straks op ik zei, ha, huh? zoveel kerstbomen en jij weet alles van de Efteling. Dus ja, jij, ja die staan hier normaal niet. Wat zetten die daar speciaal. Een van de leuke dingen, ze hebben zo van die ornamenten, van die poppetjes die overal opstaan. Als er winter Efteling wordt, dan worden die vervangen met een laagje sneeuw erbij. Oh ja, ik zag daar straks ook uh, sneeuw op de paddenstoelen en Langnek heeft ook ja. een muts en een sjaal aan. Ja, dat is onwaarschijnlijk, hè? Leuk, hè? Maar er is nog veel meer dat je te weten kan komen. Margot van de regio is op dit moment met haar vergrootglas op zoek naar ook veel meer beestjes en bompjes. Hoor je zo. Dit zijn geen krekels. Nee, nee, dat is het geluid van vakantie. Geniet nu van de slimste vakantiedeals bij Nekkerman. Vakantieplan? Ga naar Nekkerman. Batterijen recycleren. Dat doe je niet alleen voor de natuur. Dat doe je niet alleen om de zeespiegel op peil te houden. Of de ijsberen te beschermen. Nee, je doet het ook voor de mensen. Dus breng ze regelmatig binnen. Want lege batterijen recycleren, dat doe je doe voor elkaar. Samen recycleren. Beter voor de natuur. En voor ons allemaal. Ga voor geslaagde feesten met de lage prijzen van Lidl. Want tot en met Eén fles Appassimento Puglia plus één fles gratis voor maar 7,99 euro. Scozie. Ja. Het is wel Puglia, hè? Lidl. Voor iedereen die telt. Ons vakmanschap drinkt je met verstand. Deze radiospot is voor u. Zeker. Jij die smorgens vroeg op de trein hard werkt. Pas opgestaan. Al direct weer in slaap valt. Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje. En maar kwijlen op zijn kostuum. Ja. Is dat normaal? Nee. Want slapen doet hij in uw bed. Het is bedtijd. Echt waar. Tijd voor For een sleeplife bed. Sleep nu bij Sleep Life Winterdeals op alle slaapcomfort en slaapmode. Sleep Life. Sleep Life, Voelbaar beter slapen. Sleeplife. 1 plus 1 is 3 bij E5. Want bij aankoop van 2 stuks uit de volledige collectie krijg je er eentje gratis bij. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. De eindejaarsdagen, dat is volop sfeer, gezelligheid en de tractoren kerstparade. Want onze landbouwers zorgen niet alleen voor al het lekkers op tafel, maar ook voor magie. Met betoverend mooi verlichte tractoren in feerieke parades. Ontdek ze allemaal op radio2.be. Samen met Boerenbond, Groene Kring, Landelijke Gilde en Radio 2. Zo klinkt jaar.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 Que j'avais demandé si l'histoire est d'un soleil, que j'avais espéré, si l'histoire est d'un amour, que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour, que moi petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais Que la paix règne à mettre en ce soir de moi. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non Ah, non no. rien n'a changé van les poppies. dat waren allemaal kindjes die daar aan het zingen waren. En die hebben daar niks, niks voor betaald gekregen. Nog oh, gaar Gelukkig wordt Margot van de Regio uitstekend betaald door uh, Radio 2. <lacht> Margot van de Regio zit op dit moment ergens, ergens in de Efteling, in de winter-Efteling-regio. Ik zie haar staan onder een paraplu. <lacht> ja, ze heeft iemand die haar paraplu vast uit? Zie, alles geregeld voor haar. <lacht> er staat inderdaad een, ja, een Efteling-kabouter naast jou, van uitzonderlijke grootte. Uh, jij weet meer over de dieren en de bomen en de planten in de Efteling. Vertel eens. Ja, en die man, dat is Mario Dieltjes en die heeft echt de meest fantastische jobtitel ooit. Dat is de bewaker van de kwaliteit van het groen van de Efteling. Wauw, Mario. Een jobtitel. Ja, geweldig hè. in één zin gelijk alles verteld. Ja, absoluut. Heel prachtig. Het is mij opgevallen door hier heel de ochtend rond te lopen dat de Efteling een zeer, zeer groen park is. Um, en elke boom, elke plant die hier staat die is heel bewust gekozen. Ja, dat klopt. Wij denken echt na voordat we planten bestellen en op een plek zetten wat het doet aan de omgeving, wat, hoe het verhaal versterkt wordt. En daar maken we best wel energie en tijd voor vrij om daar echt heel bewust mee om te gaan. Ook de keuzes van de leveranciers die daarin gespecialiseerd zijn, die worden ook echt uitgekozen. Ja. Om te... Ja, sorry. Nee, nee, nee. En jullie werken dan met een heel team dag in dag uit... ...om dat hier ook heel mooi en goed te onderhouden door weer en wind. Want we staan hier letterlijk nu ook echt ja. in de wind en in de regen. Ja, dat klopt. Ja, we zijn ongeveer met elf man vast personeel die heel het jaar doorwerken. Die zijn opgedeeld in drie ploegen. En ieder ploeg heeft een deel van het park... ...waardoor je een, stok, een stukje verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen deel. Ja. En voor de extra werkzaamheden huren we mensen in... ...of leggen we werkzaamheden compleet buiten bij een aannemer neer. Ja, zalige hier in de Efteling. Ja. En het zit hem ook in de details... Want er staat hier zo'n heel mooi winterperk voor ons. Dat is gewoon fantastisch mooi om naar te kijken. Ja, ja. en dan zie je ook in de winter zie je dat je planten nog steeds uh, mooi kunt laten zijn. Dat het niet per se kaal hoeft te zijn dat de winter eraan komt. En je ziet hier een winterviool, je ziet hier een uh, helleborus of een kerstroos, zoals je ook in het Nederlands wordt genoemd. Diverse soorten siergrassen die de winter overleven. Het grijze wat je hier ziet, dat is een calicefalus daar komen geen bloemen in, maar dat blijft voor een heel de winter een beetje zo'n grijs dotje zeg maar. en op die manier door daarin keuzes te gaan maken, maar die is wel uitdagender als in de zomer, want het materiaalkeuze is in de winter wel beperkter. ja, kijk, je weet er alles over. ik denk dat ik uren met u zou kunnen babbelen over de fauna en de flora van de Efteling. wat, mij, wat ik ook al veel heb gezien vannacht, is ecorentjes. ja, dat klopt. wij hebben een aantal jaren terug vanuit de een opvang in Nederland hebben opnieuw ecorens uitgezet in deze regio omdat ze, wij liggen tussen natuurgebieden in, dus als, we te veel, als er te veel zou komen, kunnen ze gewoon naar buiten zeg maar, vluchten, naar de natuurgebieden. En ze zijn nu eh, tegenwoordig zo gewend aan het publiek, dat ze ook minder schuw zijn. Dus je als bezoeker, als gast, kun je die beleving van die eekhoorn meepakken, terwijl je hier eigenlijk bent voor heel andere doeleinden. Dat is ja. wel leuk. Kijk, de Efteling heeft het allemaal. Eekhoorns, leuke attracties en hele mooie planten en bloemen. Geniet samen van de warmste momenten in de Efteling. Wereld vol wonderen. Margot! De regio 1, 2, 3 Un pasito pa'lante, Maria 1, 2, 3 Un pasito pa'lante, Eva Rickie Martin, goedemorgen. Ach ja, ik wou dat ik hier het hele sprookjesbos kon meenemen naar morgen, want de Hans en Grietje van de Vlaamse Shelby's komen, Gert Verlsten en zijn ja. Ellen. Ja. Die komen een lekker kerstvieren bij ons. Is dat een goede vergelijking, Hans en Grietje? Heel gezellig. Uh, nee, maar ja, ik ben een heel grote Ellen fan. hè? eigenlijk is het ook meer de boze wolf en de paar geitjes uh, in zijn nee, geval zo nee nee nee nee Nee. je Waarom niet zeggen sorry gert verloost. Nee. dat is voor morgen allemaal nu nog even uh, Michael. zeer grote reuze nee yes. sorry stop stop <laughs> bij ons nog altijd Michael Pas, acteur die net, uh, het goede morgen heeft voorgelezen hoe voelde het Michael maar, uh, heel leuk en ik, ben, ik ben net even gaan babbelen met al die mensen die elke zin hebben geschreven en dat is heel leuk ik was ook leuk om te zien hoe blij dat zij waren met, met, met mijn vertolking van hun zin en dat het nu eigenlijk zo geheel geworden, hè? Ja, hè? Dat is magisch, eigenlijk. Hè? Maar gewoon de manier waarop je het bracht, dat, dat maakt toch het verschil. Ik kreeg daar bijna tranen van in mijn ogen. Maar echt waar, Kim? Ja, ja echt waar. Ik vond dat, ja, dat, dat ontroerde mij. Wat ja. mij opvalt, zoveel sprookjes worden er ook niet meer geschreven. Ja, dat is waar. Nee, het is niet meer in, hè, sprookjes. Nee. Misschien hebben wij nu wel een nieuwe trend gecreëerd. Wel, het, altijd. Hè? Het zou mogen, en vooral, ja, ja. hoe cheesy en hoe clever het ook is, die moraal op het einde... Ik vind dat zo. Dat verwarmt het hart, meneer. Ja, dankjewel, mevrouw. Ja? Zijn ze dan? ja. Maar goed, Michael Passen, ik hoorde net dat jij je gaat filmen voor Arcadia. Ja. Maar je gaat ook naar Frankrijk, je gaat ook naar Australië. Ja. Waar kunnen we jou binnenkort overal zien, zeg? Ja, uh, dus je kan natuurlijk gewoon thuis blijven en de tv opzetten. <laughs> Daar kan je mij zien. Uh, maar ja, inderdaad, er komen nog wel leuke projecten aan, Theatertournees in het buitenland en zo. heel plezierig. En wat filmen, ja. En soms uh, kan dat in Frankrijk zijn, of soms ook gewoon in België. Maar plezierig. Maar je zei net, je hebt al een pruik moeten gaan passen. Hoe gaat dat? Dan, zo? dan Moet je daarvoor naar Frankrijk om, om zo even die pruik te passen? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja echt waar. Je wordt die, en die dag verwacht bij de pruikenmakerij. Dan wordt er een treinticketje geboekt en dan rij je naar Parijs. En dan meet er iemand je hoofd en wordt er een pruik opgezet. En dan kom je, dan, je terug. Dan kom ik terug en ja, dan uh, over, <lacht> over een paar weken sta ik op de film zitten... ...en dan zal er zal daar een perfect passende pruik voor mij klaar liggen. Waanzinnig. Wow. ik kijk vooral uit naar het vervolg van Arcadia. Ja. Heel, we hebben het er ooit over gehad in de show ook. Heel veel mensen vonden dat zeer donker. En een beetje, ja, je werd er een beetje onwennig van... Ik heb dat nee. in één stuk uitgekeken. Ja, ik ik het ook. Fantastisch. Ja, het is een beetje donker, dat is waar, maar er is ook veel moois om naar te kijken. Ik vind, als je wat let op de architectuur, hè, de huizen en de gebouwen, dat is ja. echt snoep voor het oog wat je daar te zien krijgt in prachtige design en zo. En ja, het is uiteindelijk, kijk, of het is eigenlijk een soort sprookje ook. Hè? Het is ook het sprookje van goed tegen kwaad en, en ja. familiewaarden versus uh, andere waarden en zo. Um, ik ga met veel plezier uh, verder verwerken aan Arcadia 2. En zo wij hoort dat ook. Wij gaan kijken, hè? wij waren ja. al fan en nu ja. nog. Meer, Enorm. Het is allemaal een beetje kerst. Dankjewel, Michael. Pas een heel fijne terugtocht. En Alright. graag tot de volgende sprookje. Zeker wel. Goedemorgen, morgen, Radio. Ho ho ho. Jo, goedemorgen. Telt voor twee. Telt voor twee. Hans van Kluze, volgend jaar een groot verjaardagsfeest. Dat is de 40 jaar zou je het ook niet zeggen. Hè? Zometeen Benjamin met Kickstart. Wij gaan nog een heel klein beetje in de wintering blijven. Peter, jij zou er toch ook gewoon graag willen werken, denk ik. Jij bent ik zijn... zo blij als een kind van morgen. Het is de maximum. Je bent nog veel blij. Zelfs met regen, zelfs met wind, zelfs met storm. Vindt het geweldig. Straks krijgen we hem niet meer mee, Schema. Voor eeuwig in de Efteling. Ja, ja, ja, ja hoi. Even op lang Langelijk gaan zitten. Heerlijk, toch wel. Dankjewel om te luisteren. Het hele goede morgen sprookje het goede morgen. Morgen. En nu veel plezier met Benjamin. Een dagje uit met het hele gezin, buibelen kiezen voor een nieuw begin. Jong Heren heeft alles voor die interjectone. Member Jong heren, Mubele Jong Heren. Je bent er helemaal thuis. Van compacte stadswagen tot de ruime SUV? De meest betrouwbare tweedehandswagen vind je bij VAB. Jonge topocasies, direct leverbaar, met financiering op maat. Bezoek vabtweedehands.be of onze showroom in Zwijndrecht. Krijg nu twee jaar VAB pechverhelping cadeau. VAB, weet er wel weg mee. Hé, hey, jij daar. Ja, jij. Kom ook eens kersthoppen in Antwerpen zonder stress. Download nu de Slim naar Antwerpen app om vlot naar de stad te komen. Alle kom. Meubelen, heren. Je bent er helemaal thuis. Zo, en daarmee zit het sprookje in de Efteling erop. Zometeen gaan we gewoon live richting Brussel naar onze Radio 2-studio voor een nieuwe Radio 2 Kickstart. Elke dag telt voor twee.